Het is tien uur. Iedereen wil weg uit Zuid-Soedan. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om drie. Veel buitenlanders kiezen ervoor om Zuid-Soedan te verlaten... nu het geweld in het land lijkt te verergeren. In het land woedt sinds afgelopen weekend een bloedige stammenoorlog. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept de 150 Nederlanders in Zuid-Soedan op... om het land te verlaten. Deze man, die in de hoofdstad Juba werkt, kon al wegkomen. Gelukkig maar, zegt hij. Het was met name gisteren heel erg, omdat ons hotel stond naast het huis van de oude vicepresident Rikmatjar... en dat werd met mortier in elkaar geschoten. Dat waren wel hele angstige momenten. Dus toen hebben we letterlijk onder onze matrassen, onder ons bed gelegen... omdat we niet wisten waar we moesten schuilen. Vandaag arriveert een vliegtuig van Defensie in Zuid-Soedan... om Nederlanders daar weg te halen. Ben je werkloos in Rotterdam, dan kun je hulp krijgen van ABN AMRO en een investeerder. Die gaan samen 680.000 euro betalen om jonge werkloze Rotterdammers aan het werk te helpen. De gemeente tekent vandaag een contract met de twee. Ze hopen vooral dat de jongeren een eigen bedrijf willen beginnen, zegt de wethouder. De stappen die je daarvoor moet lopen zijn... Nou, waar ben ik goed in, uh, wat is mijn droom, uh, waar, uh, waar, wat moet ik daar nog voor doen... moet ik bijvoorbeeld mijn schulden oplossen, moet ik een beter sociaal netwerk creëren... Uh, uh, al die stappen doorlopen zijn... En aan het eind uh, van de rit kan het zijn dat ze een eigen bedrijf starten. Maar het kan ook zijn dat ze verkiezen kiezen om terug naar school te gaan... of dat ze uh, uh, een andere baan gaan doen. Met het geld kunnen 160 werkloze jongeren worden geholpen. Bij een brand in Aalten in Gelderland zijn honderden varkens omgekomen. De dieren hadden volgens de brand weer geen schijn van kans. De stal stond van voor tot achter in brand. In die stal bevonden zich ruim 300 varkens. Er was ook geen redder meer aan. Daarnaast stond nog een stal... En op vier meter afstand stond de boerderij. En de brandweer heeft uh, door hard inzetten uh, de boerderij een andere stal kunnen behouden. Het is niet bekend hoe de brand in Aalte is ontstaan. Het weer. In de loop van de dag wordt het droog en het schijnt de zon steeds vaker. Het wordt 10 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen droog. De zon schijnt dan geregeld en het wordt een graad of 7. In het weekend meer kans op regen. Dat was het. Meer nieuws op nosof3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Nog een staartje is erover van de ochtendspits. De A2 Den Bosch-Utrecht. Richting Utrecht bij Waardenburg 2 kilometer. En tussen gelder en Beest 2 kilometer. Op de A27 Almere-Utrecht langzaam rijden en stilstaan. Tussen Eemnes en Beeldhoven over 5 kilometer. En tussen Eemnes en Hilversum richting Utrecht op de A27 staat 2 kilometer. Regalklanten kunnen nu... Een momentje.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 Hoi, ik ben Jacco Gartner. Dit is Jovanka. Hey, ik ben Michael Prins, steun 3FM. En vraag nu je Serious Request aan. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Serious Request. 3. 3FM. Serious Request 2013, goedemorgen. We doen het dit jaar voor die 800.000 kinderen die sterven aan de gevolgen van diarree. Een mooie plaat om de ochtend dan voor mij mee te beginnen. Sweet child oh mine. Guns and Roses right. kwam van, van uh, Sander van het Einde. Dat vond hij ook van die plaats. Omdat onze leraar nu Serious Request op de Beamer draait. Nou, dat is wel echt een leuke leraar. Uh, ik denk dat er heel veel leuke leraren zijn in Nederland. Sterker nog, ik weet het zeker. Ik zie die hier namelijk in Leeuwarden al een paar staan. 3FM. Serious Request. Goedemorgen. Uh, het was een mooie nacht vannacht. Kan niet anders zeggen. Van 2 tot 6 heb ik hier uh, radio mogen maken. En toen ik naar bed ging was het nog donker. En stonden er nog misschien tien, 15 uh, mensen hier uh, voor de deur voor het glazen huis. Inmiddels is het toch een behoorlijk uh, een stuk drukker geworden. Uh, misschien kun je even laten horen, Leeuwarden, Goedemorgen. Hey! En dan had ik het over die leraren. Ja, ik, ik zie hier juffen met sjeck staan en natuurlijk ook de kinderen zelf... waar het eigenlijk altijd om gaat natuurlijk. Um, en je bent niet zo groot, maar je steekt je arm heel hoog boven je hoofd uit. Ja! Met een enorme check. Misschien moet je nog harder gillen, dan kom je nog harder aan. Hey! Wie ben je? Goedemorgen. Hoi. Hallo. Hallo, wie ben jij? Wouter. En waar kom je vandaan, Wouter? Hardergrif. En Hardergrif? Ja. Mooi plaatsje niet ver, ver vandaan, toch? Nee. En wat heb je gedaan, met wie ben je hier? Eh, uh, de meester en uh, nog een paar kinderen van de andere school en uh, nog wat van onze school. Hoe en... heet je school? De CBS de Winde. En die andere school heet die, dan hebben we het gelijk maar OBS. even genoemd. De OBS. Uh, wat hebben die gedaan? Uh, een sponsorloop. En uh, uh, uh, kerstmarkt. En kerstkaarten, flessen. Ja, je moet ook echt wel wat gedaan hebben. Want ik heb al gezien dat bedrag dat je in je hand hebt. Dat is ongelooflijk, Yep. Ja. Ga je het zelf zeggen? Uh, 10.500. 10.500 euro. Dat is echt wel ongelooflijk fijn wachtwoorden. hoor. zeg hallo. Hey. Je staat er zelf uh, vrij cool bij, uh, Wouter, maar ik vind het echt een behoorlijk bedrag, hoor. Hey. Goedemorgen. Oh, oh, wat gebeurt hier nou weer, zeg? Nou, dankjewel, Wouter. Gooi het geld graag door de brievenbus, terwijl het alarm hier afgaat. Hey. Giel, gaat even kijken hier. Wat, wat is alarm? Oh, het geluid? Uh, eens even kijken hoe dat werkt. Eh... Uh. We hebben hier een mooie Zo. deur en er zit een, een stuk zeep op gemonteerd. Oh, daar staan uh, drie sapjes, oh. jongens. Uh, het ziet er mooi. Uh... <lacht> het is een beetje lichtgroen, Lichtgroen. Het, ja, het is een wat fel kleur. Als ik een zakje thee, dat het te lang in het blad te hangen. Sorry. <lacht> Ik zie uh, kiwi-stukjes van toestanden. Okay. Dus zal ik even voorlezen wat erbij staat? Ja, dat is een goed idee. Ja, Voor vandaag, no stress. In dit sapje zit maloon wat de rust bevordert. En het groenige kleurtje, dat komt door de perensap en kiwi... Dus met de vitamintjes zit het vandaag goed. Oh, fruitsapje dit hoor. Eén kiwi is 166% van de dagelijkse behoefte vitamine C. En er zit ook avocado in. Dus dat maakt het ook iets groener. Daar ben jij groot fan van, toch? Uh, Heerlijk, ja. Heerlijk. Goedemorgen. We er groot mee geworden. Goedemorgen. <laughs> ja, ja, ja. Avocado is bijzonder voedzaam. Rijk aan ijzer en kalium. En tevens rijk aan proteïne. En het betekent trouwens, leuk om te weten, avocado. in dit oud-Mexicaans ook teelbal. Gaat toch op dat verzin je erbij. Nee, echt. Dat staat daar. Dat Waarom hier. schrijft iemand wat op een kaartje? Ja, Waarom moet dan ik weten... zeggen, nu heb ik helemaal geen zin meer in een is wel gewoon. Ja. Smakelijk drinken man Ja precies. Ja. Een lekkere teelbal ja, Je ziet het he. ook in die pitjes die erin ja. zitten. Je herkent het meteen. Ja. Uh, nou, even proosten maar ja. denk ik. En, op het eerste stapje van vandaag. Ah, Oké, okay. ja. here we ja. Ja. Mm. Nee, Duidelijk een teel, teelbal. <laughs> ja. Ja. Het is... Het is raar. Het is raar, ja. zuur, maar ook zoet. En, ja. En, nou. Ja, ik zou het daardoor gaan ze uh, niet nemen, moet ik zeggen. Uh. Nee. Ja. Maar... Uh... Nou, het is lekker wakker worden. <laughs> je bent, wel, ja, je bent ja, wel ja, wel wakker. Ik hoe, hoe ja, gaat het zo ja. ja, ja. Ja. Ja. Nou. Nou ja, je schijnt het nodig te hebben, dus in die zin is het goed dat we het drinken. natuurlijk. Wat we ook vooral nodig hebben is platen aanvragen. 3fm.nl is de plek om gewoon een plaat aan te vragen voor Serious Request. En daarmee kinderen te redden van de dood van diarree. Um, je kan ook via het callcenter 0909-1336. Er zit een flink team voor je klaar. Dus vraag alsjeblieft gewoon een plaat aan. Zoals bijvoorbeeld Marietta van Zomeren dat deed. Die zegt, dit is de beste groep van Lowlands dit jaar geweest. Nelly Rus vindt het de ontdekking van 2013. Uh, Patricia Hovijn willen we hem graag horen. Uh, Marike Siebersma ook. Het gaat om full circle, half moon run. I can't dive kneeling at the back of the church Feeling water on your brow With a seal it hurts at first A sharpish pain that returns as a thought Let the needle in your skin won't bring you close to the God And I watch Is your hand Turns full circle I hope Flush with all coffee and a medical text It's too easy, no one left, I'm going off the road And the riddles and the pages Leave it too much to guess And the word Recracks cracks and fracture From your hip to your chest As I watch As your hand turns Die heeft ook zoveel mooie liedjes gemaakt, die dame. Every time I think of you kwam van Reina Schot voor 10 euro gedoneerd voor het Rode Kruis... ...voor Serious Record 2013 hier in Leeuwarden. En ik laat het geluid horen, terwijl ik ook aan de rechterzijde van mij gelijk zie... ...dat er flink flinke doorlopen is deze ochtend ook weer bij de brievenbus. Mensen die gewoon langskomen om een plaat door, het, uh, door de geloof te roepen... ...en die komt dan in dit geval even bij Giel of Koen aan. Uh, oh ja, of gewoon alleen maar geld te doneren, dat kan natuurlijk uh, allemaal. Als je nou wilt doneren en je zit uh, thuis, dan is daar ook iets heel moois voor kan ik even. Serious request. Serious... Wil je. Request. Request. Weer van mij, uh, Gil. 1336. 09. 1336. 09, 1336. Ze zitten voor je klaar. 09091336 en dan kom je terecht in het callcenter wat hier verderop zit in Leeuwarden. Daar komen heel veel lijnen binnen, maar echt een heel goed overzicht heb ik daar niet op. Gelukkig is er Bart Arends. Goedemorgen Bart. Paul jongen. En jij hebt een goede zin uh, zicht op die lijnen. <lacht> nou ja, ik heb er werkelijk overal zicht op. Ik ben een partij, partijtje high, jongen, dat wil je niet weten. Ik ben op de 25ste uh, uh, verdieping van een, uh, het, uh, het allerhoogste pand hier in Leeuwarden. Um, uh, als ik uh, uh, naar het, uh, kijk, ik het noorden kijk, dan zie ik Ameland serieus liggen. Als ik naar het oosten kijk, zie ik Drachten. In het zuiden zie ik Heerenveen. Het is echt een prachtig uitzicht. En daar bevindt zich het callcenter van Serious Request. En uh, hier zijn de helden aan het bellen die... Uh, alle telefoontjes binnenkrijgen, uh, via 09091336. Het kan niet vaak genoeg genoemd worden, heel belangrijk. 09091336, want als je een plaat wil aanvragen waar je het de hele tijd over hebben, dan moet je hier wezen. En dan krijg je een van deze helden aan de telefoon, die hier aan het, uh, aan het bellen zijn. Ik uh, Mag ik je helpen storen? Ja, natuurlijk. Jij bent? Ik ben Jeroen. Jeroen is een, een jonge adonus die ongelooflijk hongerig is naar een telefoontje, hè? Absoluut, absoluut. Uh, we kunnen niet veel genoeg uh, komen. Nee, je bent er nu op dit moment aan het bellen, maar uh, het, ja, ja, het, uh, het is de uh, uh, zaak dat er zoveel mogelijk gebeld wordt. Dus nog één keer het nummer? 0909-1336. Mag wel duidelijk zijn. Wie heb je nu aan de lijn? Wie heeft er net wat aangevraagd? Ik, uh, ik heb niemand meer aan de lijn. Uh. 0909-1336. Je ziet het, hij zit al drie seconden niks te doen, Paul. Ja, Godsamme. Ja, ja, ja. ja. Nee, je bent druk bezet daar met allemaal vrijwilligers die gewoon de hele ja. tijd klaar zitten om dus gelijk een telefoontje aan te nemen, plaat, ja. het kan echt heel makkelijk zijn. Het is echt fantastisch, ze doen het allemaal vrijwillig, 24 uur per dag, je zit hier midden in de nacht ook te bellen, dus uh, als je vannacht niks te doen hebt, bel dan vooral ook 0909-836. Uh, heb, uh, ja, ja, heb je dan misschien ja. ook al wel verhalen gehoord van mensen, want dat gebeurt wel, hè, die dan een bijzondere reden hebben om een plaat aan te vragen, of hou je ja, dat op minst een in de gaten? Ja, net een klas Frans. Die waren bezig met Franse les. En uh, die vonden het leuk om een Frans plaatje aan te vragen. Dus die hebben eventjes uh, alle, alle centjes opgehaald in de hele klas. En uh, dat levert dan 17,50 op. Nou, en die vraagt dan een plaatje aan. Dat is toch geen Ik peus, zou ik zeggen, Dat is de ja. gek, zeg maar. Ja. Dank. Ik kom gauw bij je terug als jij uh, nieuws hebt als in uh, mooie verhalen en uh, misschien als er nog wat aangezwengeld moet worden, dan ben ik natuurlijk altijd je man. Uh, Dikke prima productie. Had je dat nummer nou al genoemd? Dat is een beetje flauw dat je dat nu niet gedaan had natuurlijk. Dat 0909136, ik zeg het uh, graag Paul. Heel goed. Ja. Dankjewel wel. Ik draai een killer van een hit nu. It took her left of last, left sluiten we die gasten terug, De Arctic Monkeys met Fluorescent Adolescent in de ochtend hier op de DFM. Donderdagochtend. Uh, waar staat het vast in Nederland? Kees Quarks, goedemorgen. Goedemorgen, Pauls. Nou, niet, op niet zoveel plaatsen meer. Met een staartje van de ochtendspits. En dat staartje dat beweegt zich nog op de A2. Vanaf Eindhoven naar Maastricht. bij klopen Europaplein 2 kilometer. In de regio Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Bij Dordrecht 2. Richting Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam Centrum nog twee kilometer. En de laatste, A27 Amere Utrecht, 2 kilometer bij Beeldhoven. Dankjewel Kees, okay, tot al. Hoi oei, hoi. Even kijken wat hier gebeurt om het huis heen in uh, Leeuwarden. Veel mensen met checks, maar ik zag ook een, uh, een schilderij voorbij komen. Een, uh, een, een tekening eigenlijk die iemand uh, gemaakt heeft. Ik weet niet of hij zo meteen nog aangeboden gaat worden. Maar dat, dat is een afbeelding van, uh, nou ja, van ons drie uh, uh, giel. Ik uh, kijk naar jou. Ja. <laughs> um, wat, vind je, wat vind je van jezelf op deze tekening? Nou, laat ik het zo zeggen. Als ik er zo verrot uit zie wie... Uh, nou ja, nee, ja, ik denk dat hij heel waaruit getrouw is dan. Ja, misschien in ge dat geval. Ja, het viel me eigenlijk op dat er dus staat een jongen bij die hem vasthoudt. Die lijkt een beetje op de giegel van tien jaar geleden. Oh ja. Even uh, kwijt. Met dat brilletje <laughs> ja, en het petje. Ja. Dat doet maar maar dan met snor, ja. God. Ik moet zeggen, jij, jouw haar zit ook wild op het schilderij. Dat kun je zeggen, inderdaad. Ja. Ik zou er een stukje afknippen van dat schilderij dan. Ja, Goed. mooi. Ja, mijn haar gaat geen stuk af natuurlijk. Uh, voor de goede orde. Sander, Sander Hogedorn, goeiemorgen. Goeiemorgen, Paul. Je hebt eigenlijk een veel beter zicht natuurlijk hier nog op het zeiland in uh, Leeuwarden. Ja, uh, dan, waar, waar sta jij ergens tussen de mensen? Ja, ik sta een beetje uh, linksachter voor de kijkers in het huis rechts. Uh, op het uh, zeiland Willemineplein in uh, Leeuwarden. Gevoelstemperatuur 6 graden, een beetje waterkoud, licht bewolkt. En een hoop uh, kinderen in Gele hesjes, uh, jongens, stel jullie zelfs even netjes voor. Wij zijn de van OBS Partour in Burgum en uh, hier zijn wij. Hier, hier zijn wij. Wij zijn van Partour. We brengen op het veld bij school, dat was een hele toer. Hey, hier zijn wij, hier zijn wij, wij zijn van patoer. We brengen hier heel veel geld, dat is toch heel erg stoer. Hé! Hey! Nou, dat is zeker nou, heel erg stier. Wat leuk, zeg. Dat ja, en, en, en jullie hadden dat in het liedje al een beetje over toer en zo. Wat hebben jullie gedaan om geld op te halen voor 3FM Series Request? Een sponsorloop. Oké, okay, en waar uh, was die sponsorloop? Op het veldje naast onze school. Oké, okay, en, en hoe ver moesten jullie lopen om geld op te halen? Uh, een rondje om, ons, uh, om het veld heen. Een rondje om het of, maar, maar meerdere rondjes, hoop ik, toch? Ja. Hartstikke goed. En uh, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Hoe hebben jullie geld opgehaald? Uh, we konden mensen jullie sponsoren. Uh, hoe ging dat? Nou, uh, we hadden een kaart en daar kon je kruisjes op zetten hoeveel rondjes, ga, of rondjes je had gedaan. En van tevoren, voor de sponsorloop, hadden mensen... Uh, gezegd hoeveel geld je kreeg per rondje, of een heel bedrag. bedrag. En alles bij elkaar, ja, het is echt ongelofelijk. Ja? Ja. Je hebt een cheque meegenomen. Uh, ja, weet je het zelf uit je hoofd wat je hebt opgehaald? Uh, 5.127 euro. Wow. Dat is 51.27 euro opgehaald met een sponsorloop van Basisschool. Nou, wauw, wat een ongelooflijk goed goede dag! Ja, uh, er gebeurt nog veel meer. natuurlijk. Uh, langzamerhand komen de cheques ook weer uh, het plein opwandelen, en wel in de vorm van mensen. Uh, Martijn en. Um, Jaap en Martijn. Uh, jullie zijn van uh, Horica Groothandel. Ja. En wat hebben jullie gedaan? Nou, wij, wij hebben. Ja, jaarlijks geven wij vaak wel uh, een, een presentje aan een klant in vorm van kalendertjes of dingetjes ja. en zo. En, uh, van, die, van, die, van die troep die je eigenlijk ja, meteen weggooit. Ja, dat je helemaal niks aan, natuurlijk. Nee. En, uh, dat kan ik. Uh, ja. Dus hebben wij besloten. Om, om het uh, jaarlijks, hè? dus uh, dit is niet eenmalig, maar we okay. willen ieder jaar dat bedrag wat, wat, wat je uitgeeft aan dat soort producten. Hè? Dus uh, nou ja, hebben we hebben besloten om dat bedrag dan jaarlijks aan Serious Request uh, te gaan geven. Oké, okay, dus geen kerstpresentjes dus, dus, voor jullie klanten, maar wel een fantastisch bedrag voor 3FM Serious Request. Wat hebben jullie opgehaald? Ja, ja, ja, dat hebben wij opgehaald. En uh, nou, ja, ik hoop dat onze klanten dat ook waarderen, want uh, ja, het is, uh, ik denk dat het nu beter terecht komt. 1000 euro voor 3FM Serious Request ja, ja, ja, ja. en het is dus een jaarlijks terugkomend fenomeen, hartstikke uh, goed. Nou, tot volgend jaar dan in Haarlem, hè? Ja, goed geregeld al. Afspraken voor de toekomst. Dankjewel, Jaap en Martijn. Ah, mooi zegt Sander. Dus uh, je ziet veel checks voorbij komen, veel sponsor lopen. Dat is wel echt iets wat, wat populair is hier in de Friesland. Sportieve mensen. Maar ja, ze moeten wat natuurlijk. Zolang de Elfsteden toch niet geschaatst is, moet je je benen een beetje in beweging houden natuurlijk. Hoewel ik zeg dat de Elfstede toch niet geschaatst wordt. Uh, hij wordt wel verreden vandaag door van de ploeg van de kast. Ja, je had hem vanochtend hier Gielburg, ja, ja, in de natuurlijk. uitzending. Uh... Ja, dat is niet normaal. Die is uh, om uh, nou, even naar zes vertrokken. Op zijn en skielers. Op z'n skielers. En dan gaat hij Kano en dan gaat hij weet ik wel wat doen. En ondertussen gaat hij nou ja, zijn nieuwe single, uh, Schoon van de Kast... wat helemaal in de teken staat van Series van Kerst, gaat hij verkopen. Ja. Dus ik verwacht hem vanavond wel helemaal naar de klote. maar ja, ik, hem wel, ik ook. Echt, want het is meer dan 200 kilometer dat pakken, hij hier gewoon ja. aflegt. Henk Angenent gaat nog even meedoen vanmiddag ook. En hij gaat hier uiteindelijk vanavond om half tien komen... met wat hij zegt, ja, een mooie check. En hij heeft wat hulp van de provincie gekregen, dus dat kan niet anders dan... Uh, een mooi bedrag gaan worden. Ik ben heel ja. benieuwd. Goed nieuws als jij een plaat hebt aangevraagd. En je heet Marco Herers uit Schagen, want dit is YouTube voor jou. It's Christmas. Baby, please come home. Toen hoorde je, baby, please come home for Christmas. Nou, dat zit er voor ons wat dat betreft nog net wel in hoor. Maar tot die tijd zitten we hier in het glazen in Leeuwarden. En dit is zo'n mooie plaat. Een van de ontdekkingen van het jaar. Niet alleen voor mij, maar ook voor Diana. Ze bood er tien euro op. Daughter is het. Met youth. Shadow, settle on the place that you left. Our minds are by the emptiness. The finish line And if you're still breathing You're the lucky ones Cause most of us are Heaving through corrupted lungs Setting fire to our insides for fun Collecting names of The lovers that went wrong The lovers that went wrong Lucky ones, 'cause most of our feelings they are dead and they are gone. We're setting fire. Cause most of us are bitter Ik doe niet zo vaak live muziek in mijn programma, sterker nog als ik dat doe dan komt dat alleen maar uit de computer, maar echt live live muziek zoals bij Giel, dat heb ik één weekje gedaan dit jaar, omdat Giel toevallig een weekje op vakantie was lekker, hè? Ja, ja, ja, ja. Je hebt wat gemist, ik Giel, maar nou, echt hè? Ik ben waar oh, ik heel blij oei, oei. mee ben, want ik, ik, ik, dat heb ik je ook nog horen zeggen, want ik heb terug uh, geluisterd, uh, Bo Saris had ik ja, zo graag... Was, uh, hij was zo goed, ja, een leuke gast ook. Hij gaat en, komen dus hier hè? de meen niet ja, in het huis s ochtends ja wat goed ja echt oh, dat is wel te gek ja, ja behalve Bo service dus die week uh, ook James Arthur was er en, en dus uh, ja, uh, Gerst trouwens met zijn nieuwe single ja en ook dit Youth van uh, Daughter is wat je hoorde 3FM Serious Request kom in actie uh, drie DJs in het glazen huis dat is het idee natuurlijk van Serious Request dit jaar voor de tiende keer maar al die andere DJs van 3FM die dragen hun steentje bij op hun eigen manier, door uh, acties te verslaan, door van alles en nog wat te doen. Uh, Timor, die is uh, in Friesland deze, deze week. En uh, die doet daar verslag van de verschillende acties uh, die oh. er zijn. Timor, goedemorgen goedemorgen Paul. Ik heb een verzekerheid, uh, want in verband met de technische problemen... ook een echte microfoon en een telefoon. Dus je mag kiezen welk signaal je gebruikt. <laughs> wat leuk. En de, terwijl ja. we in het World Trade Center zijn in Leeuwarden... Goeiemorgen, uh, vanuit Leeuward uh, uh, overigens. Het World Trade Center doet overigens niet onder, hoor. Voor het World Trade Center in New York. Het is iets kleiner. Het ruikt hier naar zeep. Uh, er staat hier een hele grote stalage. van... Uh, nou, ik schat zo 20 bij uh, 5 uh, meter. En ik vraag aan Ronald wat hier nou precies gaat gebeuren. Goedemorgen, Timor. Goedemorgen, ja, Ronald. We hebben hier een hele grote zeepbel staan. Wij zijn van You Know You Right. Een uh, nieuwe jongerencampagne hier in Leeuwarden. En wij gaan... Uh, wij gaan hier een hele grote zeebalactie uh, organiseren. Het is een wereldrecordpoging zelfs. Morgen gaan hier hoeveel mensen in deze zeebal staan? Nou, morgenmiddag vanaf 1 uur is iedereen hier uh, uit Leeuwarden uh, welkom uh, in het WTC Expo. Uh, om in onze zeebal te gaan staan. No, no, dat ja. zijn het uh, 250, dat is de bedoeling. 250 ja. mensen gaan in deze levende zeepbel staan. Hij is, hoe, hoe groot om is die zeepbel? Ja. Hij is, of, uh, uh, hij is uh, 14 bij 4 meter. En we zitten achter in het WTC Expo. Dus als mensen langs willen komen, moeten ze naar de Helicon weg. Dat is achter het WTC Expo. Okay. Ja. nog even één keer. Want je moet me even duiden, ik, ik, ik begrijp het even niet nee, ja. Gaan mensen in een zeepbel staan en dan? Uh, nou, dan komt er een hele grote bel over hen heen. Het is dus een bel van 14 bij 4 meter. Ja. Hij gaat, van boven gaat hij niet dicht hoor, dus je kan gewoon blijven ademen, er gebeurt ja. helemaal niks. En uh, het is uh, om geld in te zamelen, dus voor een Serious request, uh, elke deelnemer is op dit moment 15 euro waard. Ja. Maar we willen natuurlijk meer voor uh, de of voor die diarree. Het moet meer, dus als er nog sponsoren zijn, die kunnen zich melden. En ook uh, als je deel wilt nemen, check ook even onze Facebook. You know you're right. Gewoon even opzoeken op Twitter. IKRNL. En dan, dan ga je Om onder sponsor. En dan gaat het straks gaan mensen. We gaan zo meteen testen hè, voor de eerste Ja, keer. de eerste test die gaat zometeen gebeuren. Oh. Het waait wel een beetje, maar oh, het was wel spannend. Oh. Uh, want het is, is een enorme uh, stellage die is gebouwd uh, uh, uh, met touw aan het plafond. En dat wordt straks omhoog getrokken en dan zit je dus in zo'n zeepbel. Maar ja, daar gaat natuurlijk uh, een, daar gaat een zeepsop in. En ik heb hier uh, de professor, uh, professor Jacco. We staan hier bij heel veel uh, spullen die in de zeepshop zijn gegaan. Het is niet zomaar even een simpel zeepshop wat je hier in zo'n middagblaas zo uh, nee, nee, vindt, vindt. dat uh, klopt inderdaad. Uh, Hoe lang heb je erover gedaan om die ideale combinatie te vinden? Uh, nou, we hebben een aantal experimenten gedaan. Uh, zo'n 5% test. Ja. Uh, ja. Ik denk dat het een beetje of 1, 2 zijn, we een beetje reservisselen. En uiteindelijk, wat zit erin? Uh, er zit uh, suiker in van een uh, Autodraft. Je is auto, erop denk ik. Ja, suiker, ja? Dat. Oh, lekker, ja. Uh, nou, heel wat flessen drest, zoals te zien is. Ja, zie je het? Uh, uh, afwasmiddel, en wat hebben ja. we er nog meer in? Uh, het gaat ook wat glycerol in. Wat is dat? Glycerol, dat ja, is gewoon een, gewoon een afdruk van uh, op lichaams. Dat is het lichaam. Ja, Eet maar, Mocht ik heb dus gewoon Het dus niet grifte. Ja. Oh, ik uh, moet niet gelijk over ja, met je vingers aan Er Het een aantal liters van in. En dan heb ik ook 600 uh, Beter geniemwater gebruikt. Dat is gedemineraliseerd water. Ja. En dan heb je uiteindelijk dit sopje. Ik zal er even in. Ja, uh, ja, is dit cool. is het. Oh, heerlijk. Nou, zeg, daar word je wel schoon van, zeg. Het, het, het ruikt je fris. fris. Je wordt, het ruikt fris, maar ook nog wel lekker. Ik kan wel een hapje van nemen. We gaan het uh, voor het eerst testen. Ja, want wat morgen moet het gaan gebeuren. Dan hoop ik iedereen hier te vinden. Ga je nee, nu al zal... testen, Timor? Ja, we gaan nu de eerste test uitzoeken Ik denk, maar, maar moet je je adem dan inhouden, zodat je hem niet kapotblaast ofzo? Of hoe werkt zoiets? Is dat niet heel gevoelig, vraag ik me af. Nou, kom maar lekker buiten. staan moet ik, we staan ik... lekker in de zeebel nu. Moet ik wat ja. mijn adem inhouden? Uh, nee, nee, dat had ik zo net gezegd, hè? Ja. Hij is, ja. blijft van boven, blijft hij open. Oké. Okay. We ja. moeten alleen gewoon blijven staan, zo, zo? En, en verder niks, alleen chillen doen. En wat gaat er nu, is zie daar twee mensen op de tafel staan? Ja, dat zijn uh, Sibold en Wouter, die gaan aan een uh, hendeltje trekken en dan gaat er een hele stellage, die gaat dus omhoog. Ja. Aan het hout zitten touwtjes en die zuigen uh, ja, altijd het afwasmiddel. vol. springen nu van de tafel af. <lacht> zijn jullie klaar voor zo makkelijk is om er in ja, actie te komen? Hè? Ik ben tafel, nog wel benieuwd of maar. dit gaat lukken. Dit is de grote test die? voor vandaag dus. Drie, twee, één, en daar springen ze. Van de tafel. Nu gaat in vijf seconden het ah, stellage ja. omhoog. Oh nee. Oh den den den. Nou dit gaat nog niet helemaal goed. Ai ja, <laughs> je dat je is. Eie, ja. En ja. Hoe kan het nou? Maar Doe kijk. Doe het één keer nog een keer doen, Spel? We hebben natuurlijk hier ook de deur openstaan, het waait hier nog een beetje, oei, oei, oei, oei. morgen gaat de deur dicht. En je Dat had zo'n mooie op. introductie Timor, zo mooi uitgelegd, maar er is nog wel een beetje werk aan de winkel. Wil je het nog een keer proberen, of... Uh... Ja, we gaan nog even één keer, nog één keer, keer proberen. Dat... Zijn klaar, en dit ja. is je erger ja. nachtmerrie, Ronald. Och ja, ik lig hier, haal vanachtig nachtmerrie van Timor. Als het zo doorgaat, doorgaan, dan wordt het ja, nog erger, ja, denk ik. Niet best. Oké, okay, nog één keer de poging Poging twee, gaat het lukken, zeetbel ja of nee? Eén! De wereld wordt nu opgetrokken en hij is weer kapot! Jammer joh, oh, nee. het is oh, echt, oh, is oh, oh, oh. Kunnen weggaan, dan kunnen wij weer verder. Oh, wij moeten hier weg. Ja, ja, ja, Oké, okay, oh, we we je wordt ook weggeschuurd. Je ja. weet het. Ja. Oh ja. De mensen kunnen nee, zich opgeven, minuut. nog dat opgeven, hè. Maar dan laten we wel even weten of het allemaal werkt, anders kom je voor niks. Dat schuurt natuurlijk ook niet op. Het blijft spannend in die zin. Op verzoek, Lloyd, dedication to my ex.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 To my ex, wat zei je? Door you de light op 3FM 3FM.nl: is een plek om platen aan te vragen. Te bellen met 0909-1336, of je komt hier gewoon naar Leeuwarden. Ik zie hier bij de bus ook alweer een heleboel kinderen staan in gele shirts. Die ga ik zo even vragen wat ze nou precies gedaan hebben. Maar eerst op verzoek via de website John Mayer Free Falling. Kwam van Merel van Vliet voor 10 euro. Dankjewel, Meryl. Loves Jesus and her necker, too She's a good girl, crazy about elves Loves horses and her boyfriend, too, yeah, yeah Bad Venture Boulevard And all the bad boys are Standing in the shadows And the girl girls A home of broken hearts And I'm free I wanna free from out into nothing Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM Nu bij Etos heel veel topgeuren tot wel 66% korting. Zoals Versace Women Eau de Parfum 100ml van 90 voor maar 30 euro. Kom dus snel naar de winkel, want op is op. Alles voor jou, Ethos.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 Treinen kunnen binnen een paar jaar niet meer door rood rijden. Alle seinen op het spoor krijgen een verbeterd veiligheidssysteem... waardoor machinisten ze niet meer kunnen missen. Er zijn zo'n 2800 seinen in Nederland. Als een trein langzamer dan 40 km per uur rijdt... wordt hij niet tegengehouden als hij door rood rijdt. Het nieuwe systeem doet dat wel. De aanleg ervan kost 112 miljoen euro. Bij de politie zijn vorig jaar veel meer meldingen van racisme binnengekomen. Bijna 2100 klachten, een kwart meer dan het jaar daarvoor. Wat opvalt is dat er veel antisemitische scheldpartijen voorkomen in Zuid-Holland. Dat was eerst voetbal gerelateerd, maar komt nu meer op straat voor en minder in de stadions. En er valt nog iets op, zegt de Anne-Frank-stichting. Er zijn er bijvoorbeeld een aantal geweldsincidenten geregistreerd tegen Polen. Daar zijn auto's in brand gestoken met racistische teksten. En we hebben ook bijvoorbeeld gekeken of er racistische incidenten tegen autochtonen tegen Nederlanders plaats hebben Vonden. Ook die komen wel voor, maar dat is in zo geringe mate. Ja, dat gaat om enkele gevallen. Krijg je het weer nog. In de loop van de dag wordt het droog en schijnt de zon steeds vaker. Het wordt 10 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen droog. De zon schijnt gerecht en het wordt dan een graad of 7. In het weekend meer kans op regen. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Fiel files op de A2 vanaf Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht staat 2 kilometer. Bij Amsterdam op de A10 tussen Knoopende en Westpoort 2. En er rijden geen treinen tussen Utrecht en Geldermalsen. Dat is na een aanrijding. De vertraging is ruim een uur.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 Plus heeft voor ieder wat wils deze feestdagen. Van kerst tot mei tot... Mmm, kerstdiner. Zoals de Plus Culinaire Varkenshaas. Nu 500 gram, 3,99. Lees meer over al het lekkers in ons kerstmagazine. Plus geeft... Mmm, meer. Bij Onsecure worden er vandaag 35.211 foto's. Zes jaar. Nou Tim, even de proeven op de zon nemen dan maar.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 Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw op de en snel. ABS Autoherstel. Raar. We weten wel wat een tube tampestak kost. Maar we hebben geen flauw benul wat twee nieuwe voortanden kosten als we daar niet voor verzekerd zijn. Twee nieuwe voortanden 2106 euro.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 3FM Met een fijn springend begin dit uur Jumping Jack Flash Het zijn de stones op 3FM Thailand in Leeuwarden. Chili's request 2013. Met de Rolling Stones een Jumping Jack Flash. Normaal gesproken spreekt iemand aan de telefoon en vraagt je wat wil je horen. Maar ik ga het dus gewoon even een keer anders doen. Gewoon even voor de vernieuwing. Dus ik vraag aan Alfons. Uh, Alfons, goedemorgen. Ja, dus. Goedemorgen, Paul. Wat wilde je horen? Ja, ik wilde graag deze Jumping Jack Flash horen. Omdat het gewoon na al die jaar nog steeds knalt. En ik had begrepen dat jij rond 12 uur een beetje in het dipje ging komen. Dus ik denk, je kan al een uit je diptip gebruiken. Nou, zeg je, ja, nou, ik, ik ben er een beetje bang voor, ja. Dat ik inderdaad misschien straks vanwege de weinige slaap een beetje inzak. Maar ja, aan de andere kant, dit was eigenlijk de ja, tweede, hoe noem je het, de eerste, echte lange dag. Dus, dus in die zin hoop ik dat ik uh, nog niet helemaal weg was. Maar je zei uit je diptip, uh, Alfons. Ja. Dan maak ik het gelijk voor jou, hoor. Dip. Bij die Paul Rabbering. Top voor de aanvraag, uh, Alfons. En hoeveel uh, mag ik noteren voor het Rode Kruis? 25 euro. 25 euro, hartstikke top. Dank voor de aanvraag, man. Oké, okay, graag gedaan. En succes hè? Ja, dankjewel. Dankjewel, ja, dankjewel. Brief Serious Request. En uh, als ik nu bij de brievenbus kijk, uh, komt daar een man met zijn dochtertje. Voorbij. Heel even meneer, u, u vraagt niets aan, u komt alleen maar geld doneren. Als ik dat dan aanvraag. Nou ja, ja, natuurlijk aantraag. mag dat. Als u wat wil horen, laat het maar weten. Oké, okay, misschien is een hele een beetje een klassieke. Een klassieke zegt u? Ja, uh, ja klassiek, klassiek nummer ja. ja. we draaien heel veel classics hoor in okay. die zin. Maar of, uh, u, dacht u, u dacht echt aan violen en strijkers? Uh, nee, nee nee. Dat niet. Nee, uh, Van Morrison. Oh, Van Morrison? Ja. Ja, prachtig. Dat schrijf hey, ik uh, op. Mijn, mijn, ja, mijn voorstel zou zijn Moondance. Moondance Van Morrison. Ik zet ja, hem erbij. Voor mij wel. En hoeveel euro mogen we noteren daarvoor, meneer? Ik heb 10 euro erin. 10 euro, hartstikke fijn. Dank u wel voor de aanvraag. Heel ja, erg bedankt, succes. Het late aanvraag is natuurlijk de hoofdmoot. Zo zijn we ooit begonnen met Serious Request. Maar er zijn nog zoveel meer dingen die je kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld een kijkje nemen op 3fm.nl slash veiling. Uh, er staan prachtige artikelen allemaal uh, uh, aangeboden. Dan krijg je nog iets terug voor het bedrag dat je zelf uh, uh, doneert aan het Rode Kruis. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook naar de merchandise-plek uh, gaan, 3fm.nl, en dan zie je echt waanzinnig leuke t-shirts. Zo draag ik vandaag, kan ik je zeggen, niet één bril, maar nou, hoeveel brillen heb ik wel aan vandaag? Ik heb 1, 2, 3, 4 en dan een keer 1, 2, 3, 4. 4 5, 25 brillen draag ik vandaag. Ja, ja, ja, ja, ja. Een echte en 24 wc-brillen dan wel. Uh, op een t-shirt. Eh, Koen, jij hebt trouwens ook wel wat moois aan, kan ik zeggen. Ja. Dus een hele duidelijke. Ja, er staat gewoon uh, de, de slogan oh. ook. Clean the shit up. En, ja, precies, uh, ja. Een mooi wit shirt met blauwe opdruk. Ik vind het best gaaf. En, en, ja, en mooi, Giel goed, heeft ook. volgens mij dan het shirt. Tenminste qua opdruk. Ja, maar de, ik moet zeggen, ik wist dus helemaal niet. Want dat shirt dat zag ik al een paar keer op tv komen. Het shirt met al die titels. Ja. Maar dit is dus de, ja, noem je dat? De trui. De hoodie. Ja, de, de hoodie. Hoody. Hij hoody. heeft er ook inderdaad de gewoon hoody met hoody lange dan. mouwen. Lekker voor de winter inderdaad. Die. je goed hoor. Te vinden dus via 3 fmnl En de opbrengst van de merchandise die gaat ook helemaal naar het Rode Kruis. Dus je doet het echt goed op. Euh. <laughs> ja. Ja, of die is niet te koop natuurlijk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 of that for this i miss my mom and dad for this no when i see stars when i see stars that's all they are when i hear songs they sound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 request Daar heeft ze het voor aangevraagd in zijn Ze zegt erbij way up in heaven. En dan weet ze zelf denk ik goed wat dat betekent. Cosmic Girl van Jamiroquai. 10 euro levert het op voor het Rode Kruis. En ook nog Fun met Some Nights. Die kwam van uh, Jeroen Kok uit Bodegraven. 20 euro bood hij En uh, ik noem nog even Gerrit Schouten voor 10 euro. En Marieke uh, Ter Hurne. 25 euro. Allemaal aangevraagd voor die prachtige, fijne plaat van Fun and Some Nights. 3FM Serious Request, daar duizend je naar, tot aan kerstavond, tot en met kerstavond halen we zoveel mogelijk geld op voor de 800.000 kinderen die jaarlijks sterven aan de gevolgen van diarree. On, Ongelooflijk veel en dan ook nog iets, ja ik noem het maar gewoon onbenulligs als diarree, want zo is het in ons land gelukkig toch? Hier is het onbenullig, als je je niet zo lekker voelt, je buikpijn, dan denk je hé vervelend, ik, ik ren van wc naar wc en ik kan niks doen. Maar moet je je voorstellen dat je kind dat krijgt of dat je het zelf krijgt in, in Afrika... ...dan betekent dat dat je misschien wel over twee dagen dood bent. Want zo heftig is diarree als je zo snel uitdroogt. Zeker voor kinderen, dat die hebben een grotere vochthuishouding is ons uitgelegd. en Dat betekent dat je, dat je dus nog sneller uh, uh, uh, last hebt van dat je vitale delen uitvallen... ...mocht je uh, lijden aan diarree. Ere Korton is voor ons naar Burundi gegaan. heeft daar reportages gemaakt over wat hij daar zag... En de volgende reportage die heeft hij gemaakt met uh, Alexis. Hij reist door de, uh, het gebied Cagnosa. Nou, Alexis is zijn gids en die houdt hem op de hoogte van plek... Nou ja, naar plek van de omstandigheden van de, de mensen die daar zijn. Uh, jongens, we zijn met z'n drie bij, bij elkaar. Giel en Koen, even goed denk ik om te luisteren... naar deze ongetwijfeld weer mooie reportage van Kortom. Mijn bericht uit Burundi. <tied> met rode Kruis-medewerker Alexis in Kanyosha, een buitenwijk van Bujumbura in Burundi. Hij vertelt me dat de Kanyosha-rivier gevaarlijk is en veel ziektes, waaronder diarree en cholera, met zich meebrengt. Can you explain the danger? Because it's not still water. Normally, you the waterborne diseases, people are always afraid of still water. This is running water. Waarom is this? Yeah. Why is this dangerous? And how come? Uh, well, as you saw, the surroundings is not safe. De omgeving waar de rivier doorheen stroomt is niet veilig. Het is dan wel stromend water, maar het neemt een hoop rotzooi met zich mee onderweg. Vuilnis, afwaswater en ook poep en plas van mensen die ergens hun behoefte doen aan de rand van de rivier. Some can even defecate along this water and when it all the waste can be the water and it spoils water. What can you do as Burundi Red Cross what kind of projects do you have in Kanyosha? Via ons vrijwilligersnetwerk proberen we door goede voorlichting duidelijk te maken dat het water van de rivier niet zomaar drinkbaar is en hoe dat komt. We vertellen ze bijvoorbeeld dat je het water altijd moet koken voordat je het gaat drinken. Why is it so hard for people to boil the water? Can you explain? Because it's is it expensive or what is what's the problem with boiling the water? Oh, er is geen no probleem als dat, maar mensen hebben die gewoontes ontwikkeld. Mensen hebben over de jaren gewoontes ontwikkeld en die zijn niet veilig. We proberen dus gedragspatronen te doorbreken... waardoor mensen zichzelf en hun omgeving wel van veilig water kunnen voorzien. Misschien dan wel uit de rivier, maar wel goed gekookt. En als ze het uit de rivier krijgen, which is dirty, Dus awareness is very, very belangrijk. Awareness and behavior change, communication. Ik loop uh, langzaamaan met Alexis mee uh, door dorp. het is een, dorp. Het is, een, het is een wijk die aan deze rivier ligt. En het is echt niet veel. Het is een klein stroompje. Het is uh, regentijd. dus op het moment dat het geregend heeft, dan zal die wel aanzwellen. Maar het is nu klein. En daar zijn op dit moment kinderen. Ze zijn aan het zwemmen, Ze zijn lekker aan het, aan, het, aan het spelen in het water. En verderop zit gewoon uh, iemand uh, in een bergvuilnis te, te kijken, die uh, ook vrolijk meestroomt met deze rivier naar beneden. Je kunt je voorstellen, ondanks verder dat het water dus stroomt, dat het, uh, dat het, dat het smerig water is. Dat het smerig water is en dat het niet gezond is. Zeker niet om het te drinken. Nee, zwemmen zal misschien wel gaan, maar om te drinken, om als drinkwater te gebruiken, is het absoluut ongezond. Wil je mijn reportages uit Beroen niet terugluisteren? Check 3FM.nl slash En je weet waarom je het doet. Hè? Vraag een plaat aan via hetzelfde internetadres. 3FM.nl oh,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 never dies, like a candle and its flame bring back the light. Prachtig liedje van Raccoon, Shoes of Lightning. Als je die plaat downloadt, dan gaat de opbrengst gelijk naar 3FM Serious Request. En dus daarmee naar het Rode Kruis en kun je mensen helpen in de gebieden waar uh, schoon drinkwater of uh, misschien wel gewoon uh, een mogelijkheid is om water te koken, zoals je net hoorde in de reportage van uh, Erik goed te doen is. Dus doe dat. Ik schakel hier in Leeuwarden even naar het Zeiland waar inmiddels iemand voor de brievenbus staat met een, met een stok en een, en een wiel daarop vastgemaakt en ook een heel mooi bedrag zie ik. Wie ben je wat heb je gedaan? Ik ben Dylan Pelé en we hebben met z'n allen we hebben fietsen schoongemaakt en auto's. En wow. daar, hebben we, daar hebben we dit hele mooie bedrag van uh, gemaakt. Dat Zeg het zelf maar even hoeveel je opgehaald hebt. Uh, 619 euro en 46. Ja, fantastisch zeg, je moet er nog even naar kijken. Want dat is een flink bedrag, daar heb je flink voor moeten boenen denk ik ja, de afgelopen kruintje, tijd. Ja, krijt je pappies ook, uh, wezenboenen boenen en al. En deed hij dat goed? Ja, die deed dat heel goed. Die deed dat heel goed, oké, okay, top. En, en met wie heb je dat dan gedaan? Voor de eer even gelijk uh, ook, hè? met uh, de hele groene schoolwensen hebben we dat allemaal mooi gedaan. Tof, tof, tof, tof. En je bent er nu druk bezig al het kleingeld door de brievenbus ja. te gooien, zie ik, hè? Ja, we zijn nu klaar. Oh, dat is goed, toch, toch gek. Nou, top zeg. Kan er nog een plaat voor je opschrijven? Ja, de Pits Boys. Wat zeg je nou? Uh, kraantje Papi. Oh, nee, goed. Ja, nee, dat komt goed. Natuurlijk Kraantje Papi, want jij hebt jullie geholpen natuurlijk. Ja, dus die, die schrijf ik zeer zeker op. Dankjewel voor 619 euro en 4 cent. Thanks. Ja. Hoi. Het zal een mooie worden. Hoi. Het is uh, tijd om te schakelen naar, uh, naar Hilversum, want daar, en dat is toch altijd wel leuk, leuk om te horen, uh, zit Lieke, Lieke Veld. En Lieke die heeft alles bijgehouden van de afgelopen uurtjes. Ik heb zelf een paar daarvan geslapen, uh, Koen heeft er ook een paar van geslapen. Dus ik ben reuze benieuwd eigenlijk, Lieke, kom er maar in, uh, wat je zo verzameld hebt. Hé, hey, goeiemorgen, ik ga jullie helemaal op de hoogte brengen. Top! 3FM Serious Request Update. Ja, want in deze update hoor je onder andere de comeback van Slimme Schemer en Tido. Maar eerst de allereerste slaapgast. Ze is helaas alweer naar huis of naar bed, want uh, Anna Drijver heeft helemaal niet geslapen vannacht. En ze begint haar dag normaal niet met een dansje, maar met haar favoriete sport, yoga. En na de demonstratie van Anna is Giel ook om. Dat begint uh, zo, je staat met je voetjes naast elkaar. Ja. En je duikt naar voren. Oh. Dan raak je de grond aan. Ja. En dan stap je met je voetjes naar achter en leg ik de mic weer even neer je gaat gewoon, in de Downward je Facing Dog. Zal ik achter je gaan staan anders? Ik moet even kijken of alles onder controle is. Nou, dit is toch top. Hartstikke leuk dat yoga. Ja, ik hoor je denken, zijn hier beelden van? Ik weet het eigenlijk niet, want ik heb ze zelf nog niet gevonden. Dus je zal voorlopig een beeld er zelf bij moeten verzinnen. Er was vanochtend vroeg ook prachtige live-muziek van Agnes Obel. Je hoort het geweldige Smoke and Mirrors van haar nieuwe album Eventine, live vanuit het glazen huis. Oh, Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wat wow, wow. een voice, yeah. Ja, en uh, de comeback van Slimme Schemer en Tido is een feit. Voor bijna 2000 euro deden Arjan Lubach.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 De brief wordt nu te lang. Nee, oh. ik ben bijna bij de stijger. Oh, ja. Ik zet de versnelling in z'n drie. Ik hoop dat je straks wakker ligt en dat de enge dromen oh, vanaf krijgt op Mary. Mary. We zouden samen kunnen zijn, Siem. Ik, ik ben je ideale man. Oh bliksem, nu ben Dan ik, ik vergeten hoe ik dat bandje sturen kan. Wat een productie ook, hè? <laughs> En uh, het ochtendstapje van vandaag is felgroen. Die groene kleur die komt onder andere doordat er avocado in zit. Avocado is bijzonder voedzaam, rijk aan ijzer en kalium en tevens rijk aan proteïne. En het betekent trouwens, leuk om te weten, avocado in dit oud-Mexicaans ook teelbal. Ga <laughs> toch op, dat verzin je erbij. Nee, echt. Dat staat daar. Waarom schrijft je? iemand wat op een kaartje? Ja, Waarom ja, moet ik, van ik van weten? Luk. zeggen, nu heb ik helemaal geen zin meer in dit sapje. wel gewoon, ja. smakelijk drinken man. Ja, nou, is lekker wakker worden. <laughs> je bent wel, ja. je bent ja, wel hoe, wakker. Hoe gaat het zo plan, denk ik? 3FM Serious request. Heb je hem al op trouwens? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik, ik, ik heb hem, om... hem gewoon op, jongens. Oh, heb yo, je? Nou, ja. Ja, hoor, ja, ja, dat is van de tilballen hoor. Koen. Ja, heel goed. Regel toch dan halverwege. Ja, even, uh, door, nou, dan ja. weet je ook weer hoe tilballen smaakt. Dat is ook wel leuk, toch? Ja, goed, ik ga nu <laughs> nog eens doen. Ik uh, hoop dat het bij de, die ranzige delen blijft eigenlijk. Maar dat uh, is jouw, Nicke, begrijp ik. Dat ziet er goed uit, Niekie, trouwens. We hebben we, we, er we, we, we beeld oh, ja. bij. Je bent helemaal gestaald ook. Hallo. Ja. Hai. Hoi. <lacht> ja. Leuk is, wij. Hey, nou, dankjewel, Lieke vanuit Hilversum, voor een uh, update. En uh, graag tot straks. Heerlijk, de kerst weer. Zitten jullie er eigenlijk een beetje in, Giel? Ja, ja, ja, maar, maar ik, ik uh... heb het idee dat het aantal kerstplaten dat wordt aangevraagd nog, nog een beetje, tenminste ik... Uh... Ja, ik wilde er eigenlijk eentje gaan draaien. Of tenminste oh, eentje, net. ja, ja het, waar, waar ik er een ontzettend fijn kerstgevoel van krijg. Misschien dat we wat sneeuw erbij kunnen gebruiken om er iedereen echt voor het, in de stemming te krijgen. Maar als je om je heen kijkt hier op het zeiland in Leeuwarden met die lichtjes in de bomen. Het is toch, ah, het is die tijd wow. van het jaar. Oh, the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer It's the most wonderful time of the year It's the half happiest season of all With those holiday greetings and gay happy meetings When friends come to call It's the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 Heerlijk, ik zit er helemaal in hier. De meest zwaaiende mensen hier in Leeuwarden. Fantastisch. Serious Request. 2013. 3. 3 FM. Yeah. Yeah, man.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 Now I live on Billboard And I brought my boys with me Say what up to Tata Still sipping my ties Sittin' courtside Nicks and Nets give me high five Nigga, I be spiked out I can trip a referee Tell by my attitude That I most definitely no. leave from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 big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 State of mind van JC en Alicia Keys, maar ook een klein beetje voor New York. Kun je je voorstellen dat je hier uh, het stadhuis mee binnenkomt? Nou, Sarah Cornelissen... die deed het drieënhalf jaar geleden. Want zij trouwde namelijk op dit nummer en dat had alles te maken met iets dat dan een jaar daarvoor had plaatsgevonden. Haar man had er gevraagd in New York. Sarah Cornelis betaalde 10 euro voor deze plaat. En nog een mooi huwelijk verhaal. Dat is van Jacqueline Pennings. Die schrijft dat het een prachtig jaar geweest is voor haar twee dochters in 2013. Want een van haar dochters is getrouwd nadat ze gevraagd was. Ook in die prachtige stad New York. En de andere dochter die, die voelde zich compleet niet goed. Was veel te dik. Vond ze zelf en heeft een maagverkleining ondergaan. 50 kilo afgevallen. En de moeder Jacqueline is ongelooflijk trots en blij op haar twee dochters. Dus dit jaar in 2013. 25 euro kwam ook van die kant. Platen aanvragen, daar gaat het om. Het was ook uh, Mike die dat deed. Hij wilde graag, uh, ja, die plaat die ervoor zat, het heerlijke kerstgevoel uh, horen. The most wonderful time of the year. Ja, want dat is het toch een beetje de week voor kerst. En dan ook nog zoveel mogelijk geld ophalen voor het Rode Kruis. Ik krijg daar een heel warm gevoel van. En ook als ik dan bijvoorbeeld uh, Gerben aan de telefoon heb. Gerben, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik zet er even een ander muziekje op voor je, hoor. Tenzij... Uh, Spontane acties wilde gaan doen natuurlijk met uh, huwelijksmuziekjes. Hey. Het blijft angstvallig stil uh, bij Gerber. Persoon meldt, ja. Ja, dat vind ik wel heel overdreven bereik. op zo'n vraag van je mij. Je nou zeg, jij hey, hallo. Ja. Ik, bedoel, ik, ik doe een kleine hint over een huwelijksaanzoek en de gelijke verbinding helemaal uh, weg. Dat is ook waardeloos. Ik probeer hem nog heel even terug te bellen, maar het, ja, het klonk toch waardeloos. Want het was toch echt dat hij echt geen bereik had. Dus in die zin, uh, nou. Ik uh, ga gewoon zo'n plaat draaien, want dat is het belangrijkste. Gerben die betaalde 15 euro voor deze smokers outside hospital doors. Editors op 3FM. down so your eyes can't see. Now run as fast as you can, through this field of dream. Goodbye to everyone You yeah. have Arms left smashed on the floor. I can't believe you. If I can't hear. Wat een heerlijke trek blijft er toch van editors, Smokers Outside Hospital Doors. sorry. 3FM. Serious Request. Kom in actie. Alle dj's zijn op dit moment druk bezig met verslag doen van de acties die plaatsvinden in Nederland. Je hebt Bart al kunnen horen vanuit het call center, onder andere. van de hier op het plein uit Timor. Ja, dat was een grote zeebel nog waar hij mee bezig was. Ik hoop dat het gaat lukken om morgen toch echt geld op te halen met die levensgrote Zeebel. Ja, en Klaas van Kruisten doet het dit, dit jaar heel bijzonder. Want Klaas, die is zeker niet alleen. Klaas, je hebt een hele bus bij je vol met mensen. Uh, hoeveel zijn het er dan niet? Ja, helemaal te gek. Nou ja, een heel clubje vol. Goedemorgen allemaal! Goedemorgen! Zij zijn de helpers vandaag meegekomen en uh, ja, hier heb je een fantastische die We hebben mogen leden van de bezoekers. Deze week gaan we daar gebruik van maken. En als jij denkt, hé, hey, ik heb ook wel een keer zin om te helpen, ga even naar 3FM.nl slash Klaas. Dan kan je zelf opgeven. We halen je op in Utrecht en we brengen je daar ook weer terug. Ik ben in rijen nu bij basisschool De Kring en dat is me toch een gezellig truc. Ja, je hoort ze al. Um, directeur van de basisschool Frank, wat is hier aan de hand? Wij hebben een geweldige skippiebalactie voor Serious Request uh, georganiseerd. Kinderen hebben vanochtend geoefend in de sporthal en we gaan hier op het schoolplein een rondje met z'n allen doen. Ja. En ze hebben geweldig hard gewerkt en gecollecteerd met een sponsorkaart om zoveel mogelijk geld samen uh, te brengen voor Serious Request. Uh, heb je al iets van het bedrag? Ja, we hebben uh, even snel uh, geteld we zitten bijna op de 3.2800 euro hebben we met. Wow, wacht, wat ga ik even vertellen aan de kinderen? Ik heb hier een, een, een, een luidspraak voor geluidsversterking. Eh, uh, kinderen, er is al bijna 3000 euro binnen! Ja! Maar, daar moet natuurlijk wel voor geskippied worden. Daar gaat we voor geskippied worden, ja hoor. We hebben niet voor niks getraind. Nou, dan ga ik het start zijn ik Ja, tof. Klim even het trapje op. Uh, het is zo te gek, die busse bezoeken. Je kan er ook bovenop staan, maar ik sta er nu naast. Even de geluidsversterker, microfoon erbij, zo. Zijn jullie er klaar voor? Ik 3, 2, 1, ga! En daar vertrekken ze 200 skippen in de Maar Het gaat helemaal los daar. Het is niet te geloven. Het ongelofelijk. Het in de weers, jongens, toch? Ja. En die, En uh, nou ja, onze vrijwilligers die hebben geholpen met het uitzetten van een soort parcoursje. Maar wat een fantastisch gezicht. Oké okay, Paul, ik meld me vanmiddag weer. Ja. Dan gaan we met de vrijwilligers aan de slag om playrollen in te pakken. F fantastisch, je bent er maar druk mee, Klaas. Te gek. 3000 euro kwam er van die kant. Heel cool te horen. Oh, ik had wel vrienden in een echte... Uh... Rap Radio, geilaat plat. Nou, dat kun je er wel van worden, door De Jay Giles Band. Centerfold van Jarnak Kerspols. Goed nummer waar heel het plein op mee kan lallen. Nou, ze gaan het proberen hier in Leeuwarden. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My home home angel always took me from my seat. She was pure. Never cause to pay. Years go by, I'm looking through a girl's magazine, and there's my whole angel on the pages. redelijk los op het plein ook op deze plaat. Klassieker van de J. Giles Band. Je hoorde Centerfold. Als jij nou ook graag je plaat op de radio wil hebben, dan sms'je. Bijvoorbeeld een 3333. Maar eigenlijk kun je nog beter 3fm.nl proberen. Op je belt het callcenter. Ze zitten voor je klaar. 0909 1336. Deze is van Sylvie. Ze zit zo weer op het strand in Thailand. Als ze Moby hoort. En porcelain. Dat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 Een heerlijke avond vol slavinkjes, shawarma, hamburgertjes, gemarineerde kipstukjes en cipolata worstjes. Pak extra lekker uit met onze complete gourmetschotel. Nu blijf het in prijs verlaagd. 750 gram voor maar 4,99. Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs.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 Het is 12 uur. Rotterdam gaat jonge werklozen helpen. Goedemiddag, ik ben Fleur Wallenburg. Het aantal werklozen is in november gedaald met 21.000. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Dat lijkt goed nieuws, maar onder jongeren onder de 25... steeg het aantal werkloosheidsuitkeringen wel flink, met zo'n 6%. In Rotterdam willen ABN AMRO en een investeerder 680.000 euro betalen... om 160 jonge werklozen aan werk te helpen. Maar daar kunnen ze wel wat op verdienen, zegt ABN-topman Gerrit Zoon. De gemeente spaart natuurlijk geld uit als jongeren snel uit de bijstand gaan. Het is een bedrijf die daar erg handig in is en uh, wij investeren daarin. Maar u wilt eigenlijk ook een klein beetje winst maken, toch? Ja, als alles goed gaat, uh, maken we daar rendement op. Dat is ook de bedoeling. En we lopen natuurlijk ook risico dat dus als het minder goed gaat... dat het rendement minder is of zelfs negatief is. Maar we hebben er wel vertrouwen in. Nog, nog één keer flink drinken voordat de leeftijd om alcohol te drinken... naar 18 jaar gaat. Dat is de boodschap van een advertentie van discotheek Hollywood Musical... in Rotterdam voor hun rehabparty komende zaterdag. Maar niet iedereen is daar blij mee. Het Instituut voor Alcoholbeleid zegt dat jongeren door de advertentie meer drinken dan ze van plan waren. Natuurlijk mag je mensen uitnodigen. Mag je mensen ook uitnodigen om champagne te komen drinken. Daar zijn we natuurlijk absoluut niet tegen. Maar het zit hem vooral in het feit dat je als jongere, die daar natuurlijk gevoelig voor is, heel veel gaat drinken voor dat vaste bedrag. Dat, dat, dat is het vooral ook een heel groot fysiek risico. De Hollywood noemt de ophef overtrokken. De eigenaar zegt in het ad dat het feest juist bedoeld is om jongeren te wijzen op de nieuwe weg. Gelukkig met het door Kees van Koten geschreven Groot de Nederlandse Taal. Dat werd gisteren uitgezonden en was erg moeilijk. Op Twitter en Facebook noemden mensen het dictee al chaotisch en krankjorum. Ook taaldeskundige Wim Daniels vond het maar niks. Hier staan bijvoorbeeld ook uh, twee of drie keer Latijn en Anno Rodier. Er uh, staat ergens nog uh, Quid Pro Quo. in. En... Het weer het is wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Vanmiddag wordt het droog en schijnt de zon steeds vaker. Het is 10 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen droog. De zon schijnt geregeld en het wordt een graad of 7. Dat was het. Meer nieuws op op 3nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious request.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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw je vatgen de snel. ABS Autoherstel. Ook financials en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen.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 Wauw! Alleen deze week bij Phonehouse een vrije Samsung Galaxy Core voor maar 189 euro. Ga naar de winkel of kijk op Phonehouse.nl. Sluit jij je zorgverzekering af op independer.nl? Dan heb je recht op onze zorgservice.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 Ik ben Chris en ik ben Johnny en we zijn van Coldplay. Anouk hier. Help 3FM. Hallo James Morrison hier. Please help 3FM by sending in your serious request. 3FM. Nu. Paul Gabbering. Serious request. 3FM. Je krijgt vertrouwen in de mensheid. Je houdt vertrouwen in de mensheid als je zulke requests krijgt. Prachtige plaat van Sting. If I ever lose my faith in you. Dankjewel Meike. my faith in you. Je Sting Mike Faber voor 10 euro. Zij doneren het aan het Rode Kruis. Dit is 3FM Serious Request. We komen... Tot en met kerstavond live vanaf het Zijland in Leeuwarden. Hoe is het eigenlijk in Leeuwarden? Oh! Uh, het is toch wel echt druk aan het worden als ik zo naar buiten kijk. Het, het uh, halve plein is vol. Dat zijn toch, nou daar kunnen best wel mensen op hier. Het is druk. En ook ja, bij de brievenbus uh, gelukkig. Fijn een dame nog even aan de jongen vraagt, zit je haar goed? Ja, want je bent oh. live op de radio. Oh, beter. Ja, <laughs> uh, jullie zijn met een flinke club hier gekomen, hè? Ja, we zijn hier met een grote club gekomen, ja, dat klopt. Wie zijn jullie? Uh, wij komen uit Zwolle en uh, we zijn van uh, de Ambelt, speciaal onderwijs, zijn we zijn van school. En we hebben een cd voor jullie opgenomen. Een cd opgenomen? Ja. Te gek? Te ja, gek. Met, met, en met, de, met leerlingen is dat? Ja, met leerlingen, ja. ja. En wat voor nummers moet ik me voorstellen? Er uh, staan koffers en eigen werk op. Maar het is dus van speciaal onderwijs, Het heet, dit is een special, maar de compositie is ook speciaal. Want we hebben bijvoorbeeld de Lady Gaga paparazzi hebben in metal, reggae ska Heb je iets bij je hier ook? Uh... Reken ja, maar dat we, we dat mee hebben. Door de, door de ik ben wel gelijk benieuwd ook hoe dat dan klinkt. Ja. Oh jee. Uh, maar hebben jullie ze verkocht ook? Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Uh, ja, uh, we hebben een aantal sandéetjes verkocht. En uh, elke leerling van onze school heeft er twee mee naar huis gekregen en uh, twee verkocht. En uh, zodoende zijn we op dit bedrag gekomen hier al kom je dus bij deze muziek uit onder andere. Nou, dit klinkt als een professionele... Uh, dit is Wietse Vister, uh, vader van twee kinderen al twintig. Uh, geweldige topvent. Komt hij ja. aan. Laten we even de intro vol hier, hè? Nou, het uh, yeah. oh, is jongen. Ja, maar dit klinkt serieus goed. Ja, dat weet ik. Ja. Ja, Ja, dat weet ik. <lacht> Maar effe, toch even de feiten op een rij. Jullie hebben dus uh, een paar van die cd's verkocht. Zeg, ja, maar dat moeten er best wel veel geweest zijn. Ja, want ik, ik zie uh, checks hier voorbij komen. Dat is ongelooflijk. Ja, deze hier is van ons de gele. Ja. Het dus... zeggen zelf maar. Maar ik vind het toch een flink bedrag uh, ja, voor iets geweest. Uh, 10.040 euro. Ja, dat is fucking veel geld, man. <laughs> ja, dat vinden we ook. Nee, maar een muzikant in Nederland is jaloers op zo'n omzet tegenwoordig, hoor. Met ja. muziekverkoop. Uh, ja, dus, dat geloof ik. Dit is, hebben jullie echt ongelooflijk gedaan. Noem even de, de, nog een paar namen van de mensen die hier meegewerkt hebben. Oké, okay, hier, op uh, Woodblock, uh, de enige echte, Timon Egbert, Old Egbert. Uh, Pieter Wattel doet een rapnummer. Uh, hij is net weg, Koen staat hier ergens. Koen Rauwhorst, waar ben je, laat oh, je, je door! Ik we hebben Koen hier gewoon hoor, maar uh, nee, andere Koen, hij ja, doet solo-gitaar. Nou, en uh, Melvin is er ook nog op bas, die staat er ergens. Fantastisch. En Danielle staat natuurlijk hier die zingt nummer 5. En nummer 5. Nummer 5. En je wil geen Chinees eten bestellen voor de goede orde. Nee, want dat ligt heel gevoelig. Jij zegt nummertje 5. Ik denk dat nummer heeft natuurlijk oh, ook nee, gewoon een nummer. Oh, nee, ja, nee, ja, nee, hey, uh, nee, ik zou niet durven voordat we hier vervelende dingen krijgen. Ja, ik, en heb ik wil het ook, ook niet over worden. Chinees hebben de komende week in die zin. Ja. Dus uh, heel goed. Dank voor, uh, voor dit alles. Uh, ja, muziek hebben we natuurlijk voor jullie gekregen. Maar is er ook nog iets wat je zou willen aanvragen? Iets anders? Uh, iets anders of mogen we een nummer van hiervan aanvragen? Nou, dan, dan moet, je wel, moet ik je toch wel verwijzen naar de demo van de dag hiervoor. Maar uh, okay. dit was een goede promotie, denk ik al, toch? Ja, ja dankjewel. Ja. Heeft iemand nog een favorietje? Nou, denk rustig de over naar, nou, het hoeft niet per se natuurlijk. Uh, uh, Doe girl, girl maar, van Anouk. <lacht> ja, echt nou, het is jonge die gast, hoor. Ja, heel goed. Ik rij hem graag voor je. 10.040 euro voor Anouk. Alvin Harris Remix. Bijna vergeten dat hij dat gedaan had van Florence and the Machine. Je hoorde uh, Spectrum say my name. VFM Serious Request. VFM Serious Request vanuit Leeuwarden platenaanvraag is... waar het hier eigenlijk allemaal om gaat. Geld ophalen voor het Rode Kruis. Zo uh, leverde Anouk zojuist nog, ik moet eerlijk zeggen, 10.050 euro op, Want hij was ook al gewoon aangevraagd door uh, Lisanne Perdijk uit Reewijk. En ze zegt, uh, deze vraag je met vrienden op feestjes altijd aan. Uh, met de zogenoemde tampon even, dit is een raar verhaal. Ja, soms heb je geen pen en papier, maar dan heb je een pen en een tampon. Altijd lol. Oké, okay, Lisanne. Too much information. Maar toch bedankt voor de aanvraag. Het is toch gewoon 10 euro zo ook. En die Florence in de machine was van onder andere Suzanne Schild. En die geeft 10 euro voor het Rode Thuis voor Sirius Rick Er zijn al wat mensen hier bij de daar ben ik altijd voor in natuurlijk ook. Met een, uh, ja, een enorm bedrag weer. Uh, ja, het is ongelooflijk. Uh, goedemorgen, wie ben je? Uh, van de -rode School. En wie ben je zelf? Hoe heet je? Marlike. Hallo Marlike. En uh, je bent hier dus met beetje school gekomen. En uh, wat hebben jullie gedaan de afgelopen tijd? Eh, uh, bijntjes gezwommen. 15 minuten. Zo. En ging dat goed? Ja. En wat is jouw favoriete slag? Eh, um, wat de buik. Ja? Gewoon dan de, en dan de schoolslag eigenlijk. Ja. Ja, precies. Weet iedereen dat op die manier. En heb je geld mee opgehaald? Ja. Dat kan ik wel zien. Maar, maar heb je je laten sponsoren eigenlijk? Uh, ja, per bijntje op vast bedrag. Oké. Okay. En heeft het veel opgeleverd? Uh, het, heeft, uh, het heeft maar liefst 4837 euro en 45 cent. Ongelooflijk opgeleverd. mooi, hè. Nou, dat valt niet in het water dan. Het is echt uh, ongelooflijk. Wat een prachtig bedrag. Uh, lekker uitgezwommen afgelopen week. En nog even van de school uh, wat het was. Dat is toch leuk voor iedereen die meegezwommen heeft. Hoe heet de school? Uh, Werkrode school Goesbeek. Werkrode school Goesbeek. Ja! Supergoed gedaan, dankjewel. Oh. Nou ja zeg, de deurbel gaat hier. Even, hey. Ga jij eens even kijken, Koen. Ik zie onze collega Sophie van de Eng zomaar binnenkomen wandelen. Nou, het... Hallo. Ik ben, ik ben, wacht even, ik ben vaak mijn besef kwijt, maar is het, hallo. Is het zondagavond of eh... Uh, hey. jongens. Het... Gaat goed? Hey. Hey. Hallo. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Ik krijg ook gelijk een cadeautje in mijn handen gedrukt, laat ik me nou eerst even hallo voorstellen. Hi, Paul. Hi. Susan. Hey, Susan. Hoi, Paul. Welkom. Suzanne uh, hier in het huis en Sofie van Eek. Nou, die twee bij elkaar. Ik heb zo'n gevoel dat het hier over... Ja, zeggen jullie het maar. Waar gaat het hier over? Nou, uh, wij zitten toevallig allebei komend seizoen in Wie is de Mol? Ja, Klopt. dat wist ik natuurlijk al. En ook. Um, nou leek het ons leuk om een heel spannend nieuw item uh, te veilen uit het programma Wie is de Mol? Het item vanuit Wie is de Mol? Ja. Nieuw, nieuw, nieuw. Is In het dat? komende seizoen wordt er een heel nieuw item geïntroduceerd. We hebben al jaren, kennen we... De vrijstellingen. De jokers. De jokers. Oh, ja. En dit ja. jaar is er iets heel nieuws. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben heel ja. benieuwd, ja. Ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ik, de ik gaat denk de dat alle maloten echt met klapperende oortjes Nou ja, dat leiden. is wel de bedoeling ervan, ja. Ja. inderdaad. Maloten opgelet. Dit is nieuw. Dit is een primeur, eigenlijk. Nou, dit, dit is een primeur. een ja, okay. heel okay. Een ja. nieuw spelelement. Okay. Een nieuw spelelement. Je het het nog spannender maakt dan het al Gaat uit mijn over hoor. Je komt hier. Eén, twee. Dit is... De zwarte vrijstelling. Je hebt wel eens bijzondere dingen uit je zak getoverd, maar dit heb ik nog nooit gezien, Nee wat? Wat is dit? Uh... Ja, ja, we kunnen er verder natuurlijk niks over zeggen, want het een, wel wie is een, de mol natuurlijk. Een zwarte schoolschijf hou je eigenlijk omhoog. Ja, het is een op... glimmend schijfje. Hij is zwart. En er staat de mol op. Nou, dat is het eigenlijk. Nee, dit vind ik zo vervelend aan het programma. Ik ga ja, ja, er nooit aan meedoen. Ja. Uh... ja, binnen, laat ja. staan. Ja. Uh, het, wat het precies inhoudt, dat wordt in de eerste aflevering uh, duidelijk nee, gemaakt. Nee, dit kun je niet maken. Op 2 januari. Dit kun je niet maken. Ik kan je wel vertellen dat elke kandidaat, inclusief Suzanne en Sophie, dit heel graag hadden willen hebben. Zeg je nu al dat jullie niet gehandeld? Dat, dat betekent dat je dat niet hebt ik gehad. Ik ja, nu? dat zeg jij nu. Dat ja, zeg jij nu. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. van die heeft ook een jaartje meegedaan. Dus, ja, daar valt alles van. Maar jij hebt, jij hebt voor de duidelijk, jij hebt ooit gewonnen, Paul. Ja, want jij, uh, en, en, ik ben iets minder ver gekomen. Ik uh, haalde tot aflevering 4. Nee. Je hebt nooit meegedaan, hè, Giel. Never, nooit, niet. Nee, maar jij hebt net je als keer uit. Wordt ieder jaar gevraagd waarschijnlijk, maar zegt altijd nee. Waarom dan niet? Ja, ik, vind het, ik heb wel wat bezig te doen met mijn tijd. Ja, dat zeg ik heerlijk. En daarnaast ik, al die psychologische spelletjes met mensen. Ik heb al gewoon moeite om mijn vrienden een beetje op peil te houden. Laten ja, dat is wel. Geweldig, ja. Ja, maar je houdt ook uh, hele leuke vrienden uh, ja, ja, aan Dat is waar. En en ja, dat was Anna er. En toen had ik eventjes contact met Art. En acht. man, dat was een kleffe bedoeling. Ja, ja, ja dat is dat zou mooi. kan dat zijn. Maar uh, heel even terug naar die schijf. Ja. Wat, wat Paul, kunnen we er hier nu mee? Uh, nou ja, we kunnen er nu hopelijk kinderlevens mee redden. Want ik hoop dat het gewoon heel erg veel op gaat brengen... voor de veiling. Ja. En als je echt een grote molfan bent... dan kunnen we echt beloven... en daarmee gaan we niemand teleurstellen... dat je dit wil hebben. Ja, en dat het je echt, je echt veel geld waard is. Het is must have <laughs> een must-have, nieuw... ultra-exclusief item. En Wie is de mol molvraag? Oh, oh, Zou je, je de op... hele pot ervoor op het spel zetten? Woe! Ja, nou ja, die pot is uh, wisselend qua hoogte ja, natuurlijk door de jaren maar. heen. Maar ja. het, nou ja, het is een paar duizend euro waard. Dat, dat durf ik wel zo te zeggen, eerlijk gezegd. Ja, zeker. Okay. Zeker Als weten. Fan wil je dit en dit hebben. is ook echt het echte. Er zijn hier niet meerdere van gemaakt of zo. Hier dit is ouderwetse oh, hof van, ja, van ja, ja, ik ja, weet ja, niet wie. Maar er ja. is twee echte, de echte. Ja. en krasjes. Nou, dan ja. hebben we in ieder geval de belangrijke zaken nu gehad. staat straks op de veiling 3 veiling. En nog even een andere vraag. Wie heeft gewonnen ook weer? Ja, en wie was de mol? Weet jij het nog, ja. Susan? Wist ik het nog? Geheugen, hè? Geheugen wordt slechter. Nou, leuk dat jullie er zijn uh, vanochtend, uh, dames. Vinden wij ook. En leuk, leuk dat jullie er zijn. En hij komt snel op de veiling, zodat echte uh, Wie is de Mol-fans... Ja. Zoals Sander Lantinga. Kindje ja. natuurlijk. <laughs> Die was goed, hè? <laughs> nou ja. ja, ja. één ja. afleveringje. En weg was hij. One Night in Bangkok. Ik wij doen nog goed. Ja. Music is a world itself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 But time will not allow us to forget now for There's space in Mellis, Timo, and the king of Osadu And with a voice like Alec ringing out There's no way the band could lose Anyplace, Anywhere, Anytime. Nena en Kim Wildtje, zomaar Anyplace, Anywhere, Anytime moeten zijn, uh, Kees Quarks. Nou, dan gaat het over het algemeen wel goed. Nou, je hebt, je hebt niet zoveel de melden, begrijp ik. Nee, één uitzondering is de A10 bij Amsterdam. Want daar gaat het wat minder. Er staat de file tussen knooppunt Koenplein en Westpoort twee kilometer. Dan valt het qua kilometers al mee, maar de vertraging schijnt behoorlijk te zijn. En ga je met de trein, of was je van plan met de trein te gaan tussen Utrecht en Gelder Mosse, dan moet je nog eens nadenken. Want er rijden even geen treinen vanwege de aanrijding. Je bent een uur langer onderweg. Dankjewel Kees. Dankjewel. Anyplace, Anywhere, Anytime kwam trouwens van Fred Meijer en hij betaalde daar 50 euro voor. Dankjewel voor de aanvraag Fred. Misschien deed hij dat wel via het callcenter. Dat is dan 0909 1336. Ik herhaal 0909 1336. Doe het nu, bel ze om een plaat aan te vragen. Want dat is het principe van Serious request. Deze kwam van onder andere Delphine, ook van Antoinette en Annette voor 20 euro. Long December. Counting Crows. There's reason to believe You would. Just Sometime after 2 a.m. We talked a little while. Yes I should Downing Crows hoor je met long, long december. Maar dat is niet erg. Goed. 3FM Serious Request. Het is vooral ook een hele mooie maand, december. Zeker als je mooie dingen kan doen voor het Rode Kruis... en daarmee de levens kan redden van kinderen die sterven aan diarree. Dit is 3FM Serious Request. aanvragen kun je doen en dan levert jouw bedrag zomaar misschien... Uh, een, een put op waar schoon drinkwater uitkomt, of misschien wel een stuk zeep. Uh, dit is wel grappig, Desiree, goedemiddag is het inmiddels. Goedemiddag! Je komt uit uh, Tiel, oh nee, het is gewoon niet nut, kom je vanaan? Nee, dat was niet mijn hand. ik kom uit nut. Nee, ja, ja, nee, het stond Tel, dus ik dacht dat het al Tiel geweest zijn, maar dat was gewoon je telefoonnummer. Dus ik ben blij dat ik nog wel. niet zo abuis was dat ik verder ging lezen met 06, uh, je weet wel. Nou, doe maar niet. Uh, nee, precies, zo is het ook. Maar je hebt wat leuks gedaan, uh, Wat wat is dat precies? Ja, nou ja, mijn zoontje heeft een plaatje aangevraagd uh, gisteren. Ja. Maar uh, bij ons is het een beetje traditie om gewoon iedere dag één plaat aan te vragen. Dus uh, ja, nou, dit was de eerste van, uh, van het rijtje. Wat superleuk. En, en ons is dan de hele familie? Ja, papa ook wel, maar meestal is het uh, zoon en ik. Zoon en maar ik. Maar soms ik... zal papa ook een plaatje aanvragen hoor. En, en de plaat van vandaag komt dus van uh, je zoon? Ja, die is van mijn zoon. Daan heeft hem aangevraagd. En die is helemaal gek van de kleur. Nou, wat leuk. Dus die wilde heel graag Spaceman horen. En uh, wat kan ik dan morgen van uh, moeders uh, verwachten eigenlijk? Nou, vandaag uh, worden het de Foo Fighters. Heel, oh. die vragen we ieder jaar aan voor de helden van 3FM. Mm. En uh, morgen wordt het Volbeat. Maar nou, oh, de... de rest weten we het nog je even Je hebt de niet. hele dus lijst we, we kunnen al een playlist maken met, uh, met de platen die je wil aanvragen. Ja, de rest moeten we nog ja. even plannen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Eén nou, denk er <laughs> lekker over na. En uh, 10 euro hè, is het. Ja, klopt. 10 stukken zeep voor kinderen die dat... Normaal gesproken niet hebben. Dus waanzinnig bedankt namens het Rode Kruid? Ja, nou, we gaan verder aan dragen. Heel veel succes, daar. En de groetjes dan daarna. de Ik ga niet je aan je aan aan laten aan. knippen, hè? Nee, dank je wel. Gewoon Fijn lekker zo laten, start. niks aan doen. With low light. Next thing I knew they ripped me from my bed. And then they door de killers. En ik kijk al uit naar de laatste nacht. Nou ja. Nee, niet dat ik er nu al uit wil hoor. Zeker niet. Eigenlijk bevalt het me best wel in Leeuwarden. Met al die mensen hier voor de deur op het zeiland. Prachtig. Nee, de laatste nacht, omdat de slaapgast van die nacht al bekendgemaakt is. Oh, klaspeis. Cool. Ja, ja, en dat in gegeven. komen de killers. Uh. Nee, dat, dat zou niet gek zijn natuurlijk. Uh, nee, het is André Kuipers die ja. hier een nachtje komt slapen. Of hopelijk eigenlijk gewoon vooral komt vertellen over zijn ervaringen. En over de reizen die hij ook gemaakt ja. heeft. Dan ben je ook wel fan van de koel? Nee, ja, dat, ja. ik ben niet een beetje fan. Ik ben, ik ben, ik ben echt een soort groepie van de man. Heb Zelf? je ook zo'n space shuttle thuis? Nou, nee, oké, okay, oh. zover gaat het niet. maar. Ik heb echt, ja, nou sterker nog, het was twee jaar geleden dat we vanuit het glazen huis hebben gekeken hoe hij de ruimte ja. inging. Ik vind dat zoiets ja. fascinerends. En ja, de man heeft, heeft gewoon de aarde vanuit de ruimte gezien, en heeft het kunnen observeren en heeft. Zulke gave avonturen meegemaakt die wij nooit zullen meemaken. Nee, nee, uh... Ik kijk er nu al naar uit. Nou ja, vergis je niet, over tien jaar doen we het allemaal natuurlijk elk weekend. Maar <laughs> oh, ja, ja, het zou ja, nu, nu nog, nu nog veel... heel bijzonder ja, natuurlijk wat hij ja. gedaan heeft. Uh, ik ga even naar buiten, want er staan een paar dames met mutsen uh, hier uh, voor, de Mutsjes, uh, voor de deur. Hallo, uh, wie zijn jullie? Ik ben Dora en ik heb Joanna en Chantal meegenomen. Hallo, Hallo. en uh, waarom zijn jullie hier? Wij zijn hier omdat wij afgelopen vrijdag en zaterdag bij de optredens van The Hoax en The Well Hung Heart geld hebben opgehaald voor Serious Request. En we willen dus ook het liedje laten horen. Nou, uh, zing maar dan. En het cd'tje heb ik bij me, dus oh. ik hoef niet te zingen. Nee, nee je mag het cd'tje altijd door de brievenbus doen. Dan gaat hij mee voor de demo van de dag, moet ik dan erbij zeggen. Uh, maar wat ontzettend leuk dat jullie dat hebben gedaan. Gewoon een beetje als showballet bij de bands daar opgetreden en geld opgehaald. Hoeveel is dat dan? 142,60 euro. Nou, fantastisch. Super goed gedaan. Dank jullie wel, dames. Kijk, heel leuk. Dankjewel. En ik kijk even verder in de rij, want het is echt wel al ongelofelijk waar, waar we in de eerste jaren serieus request op de laatste dag nou, af en toe een spandoek zagen. Het is gewoon al alsof het de laatste dag is. Dit is toch ongelooflijk ja. als je nu al kijkt. Met mensen die enorme spandoeken hebben en, en, en nou ja, alweer een check die deze richting opkomt. Met de mooie roze achterkant erbij. De spandoek word je ja. bijna koud van als je er naar kijkt. Zeg. Ik durf het nog eigenlijk niet te zeggen of te zien wat, ja. ik, daar, uh, wat ik daar zie. Uh, dame met die, uh, met die paarse check. Jou wil ik ook nog wel even spreken. Want wat, wat hebben jullie gedaan en wie ben je? Uh, wij komen van Koog, klas 4. Met z'n vijf. Alleen de één is er niet bij. Oh, wacht even, er is één klas op Koog. Dus ja. het is, er is geen dat is grappig. Het is gewoon klas 4. Ja, ja, tuurlijk. Maar het is Koog. <laughs> hoeveel mensen zitten er in klas 4 of Koog? Vijf. Vijf meiden. Vijf meiden. Dat is de klas 4 van Oog. En houden jullie het vol met elkaar, meiden? Jawel. Ja? Wat hebben jullie gedaan voor Seriously Quest? Uh, wij hebben van de omgevallen bomen die bij ons op het eiland zijn gesneuveld met storm uh, za za zakjes gemaakt. Met geurstof. En die hebben we verkocht, en we hebben kaarsen verkocht en van die treintjes. Hoe heb je dat met die bomen gedaan? Hebben jullie ingezaagd en dan die, die, die versnipperd ofzo? Of hoe werkt dat? Nee, Deze waren al versnipperd door de gemeente en okay. hebben wij er gewoon overheen gegooid en in zakjes gemaakt. En dat kunnen mensen lekker thuis neerleggen bij de kerstboom ja. of zo Gewoon een beetje voor uh, de kerstversiering en zo. En zit er een beetje geld op Schiermonnikoog? Ja. ja. We hebben met de school 4000 euro opgehaald. 4000 euro met de school? Ja. Ja. Ja. Niet normaal. Als we elk eiland dat zou doen in Nederland, dan uh, gaat het gelijk goed. Fantastisch, waanzinnig gedaan zeg. En uh, kan ik een plaatje voor jullie draaien? Kan ik wat opschrijven? De Spark van Erfoljack. Uh, ja, goede plaat van Jack, Fijne plaat. Schrijf ik voor jullie op en uh, je kan erop wachten. Dank jullie wel. Deze kwam binnen Was. via 3 fm Het is Met Regime. me pourquoi, Je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 Je past iets en motifs. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Pour gagner de sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait kiffer de krant, les pour boursifs. Mais je veux dire,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 je sais que ça fait cliché, c'est qu'on est plus pour slip Mais je veux dire juste pour la l'aller Je suis parti sans mentir, sans me dire Qu'est-ce que je vais devenir, stop, ne réfléchis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 Met regime. Een van de lekkerste platen van de afgelopen jaren, stiekem. Je had uh, Stromai, maar met regime mocht het ook zijn. Met Jim Metier, zoals je hoort, 3FM. Serious Request. Ik bel even met uh, Ina. Goedemiddag, Ina. Ja, goedemiddag, Paul. Jij wil ook graag je steentje bijdragen aan uh, Serious Request. En ja. uh, dat ga je ook nog doen speciaal voor je zoon, hè? Ja, dat klopt. Want uh, dat... zoon, uh, die is helemaal gek van een liedje. Uh, van Brian Adams, The Summer of 69. En uh, ja, drie jaar geleden, uh, voor het ongeluk, uh, was het eigenlijk zijn favoriete liedje. En uh, nou ja, nu uh, vindt hij dat nog steeds een geweldig liedje. Want Wat, wat is er dus, gebeurd met uh, je zoon uh, drie jaar geleden, Ja. Mijn zoon uh, is drie jaar geleden bij het oversteken uh, aangereden... Uh, door een auto en daardoor heeft hij heel ernstig dressing gelopen. Oh, jezus. En eh, nou ja, heeft hij meegemaakt en heeft negen maanden in gewoon toestand gelegen. En eh, toen hij weer bewust eh, verklaard werd, toen eh, hebben we dat liedje weer opnieuw gedraaid. En kreeg hij een enorme glimlach op zijn gezicht. Oh, echt? <lacht> ja, dus hij herkende dat nog steeds. Ik krijg gewoon helemaal kippenvel als je dat zegt, zo, Ina. Ja, wow. ik kan me voorstellen, ja. Het is ook heel heftig hoor. En, en hoe oud is Bram nu en hoe gaat het met hem? Ram is 19 en uh, ja, hij gaat naar de omstandigheden wel goed met hem. Uh, ja, hij kan niet meer bewegen en hij kan ook niet meer spreken. Dus dat is wel heel, uh, ja, heel moeilijk. Maar hij en, uh, glimlacht. Ja, inmiddels heeft hij wel geleerd om... Uh, met een communicatiecomputer die hij aan kan sturen met zijn ogen om daar toch contact mee te maken. Ik en uh, ja, hij probeert er zelf echt wat van te maken. het is best vrolijk. En... ja, want je zegt ja. hij glimlacht dus wel. Dat, dat, hij weet zeker. dus of, ik weet zeker dat dus als deze plaat gedraaid wordt dat hij glimlacht. ja. Hij zit zelfs nu bij mijn auto, want we zijn op weg naar het ziekenhuis. En hij zit nu al met een biksmauw achter nou, in de Nou echt, te nou ja, dan, dan wacht ik niet langer en ga ik die plaat ook draaien voor je zoon uh, Bram Ina. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel voor je repo. 50 euro ook nog naar het Rode Kruis. Ja, ja ervan. is verder hè? Ik heb first real six string.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 Kijk op hoekipnederland.nl Kip, de meest vanzijdige stukje vlees. Ja, kip. Wauw, alleen deze week bij Foonhouse. De Simlog-vrije Samsung Galaxy Core voor maar 189 euro. Ga naar de winkel of kijk op Foonhouse.nl Today is Groene keuzes voor een schonere wereld? Je maakt ze iedere dag, overal. Want groen voelt goed en alle beetjes helpen...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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouwt in vatvullig en snel. ABS Autoherstel. Ho, ho, hoge kortingen. Bij Kruidvat. Nu op heel veel kerstkaarten, kerstdecoratie en kerstinpakpapier. 1 plus 1 gratis. Laat je sle maar vol hoor. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is het nieuws van 1 uur. Twee leden van Pussy Riot komen vrij. Goedemiddag. Ik ben Bart Jan Kune. NOS om drie. Twee leden van de Russische punkband Pussy Riot die in de gevangenis in Rusland zitten, komen vrij. Het Russische parlement stemde gisteren voor de nieuwe amnestiewet waardoor meer gevangenen recht hebben op vrijlating. En dat geldt dus ook voor de twee bandleden van Pussy Riot heeft president Poetin gezegd. Ze zitten sinds vorig jaar vast omdat ze in een kerk in Moskou een anti-Poetin lied hebben gezongen. De Rotterdamse politie heeft gisteravond op twee plekken in de stad... op verdachten geschoten, omdat ze met messen dreigden. Iemand in het centrum meldde dat een familielid hem wilde neersteken. Je hoort de politie. Daar aangekomen stonden op een gegeven moment... de collega's van mij ogen en oog met de verdachten...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 Het liep totaal uit de hand gisteravond na de voetbalwedstrijd... tussen de amateurs van Kuik en de profs van MVV. De club uit Maastricht verloor verrassend met 2-1... waarna supporters van MVV het veld bestormden en de trainer aanvielen. Ook de politie moest het ontgelden. Vier agenten raakten gewond. Dit is niet te geloven, zegt de voorzitter van MVV. Aan mijn bescheiden mening, en dat is niet vanuit emotie... Maar vind ik dat wij als, als verantwoordelijkheden... en niet alleen bestuurders van voetbalclub of KNVB... maar ook de overheid hier te weinig aan hebben gedaan. en We moeten nu opgenomen. Er is inmiddels één supporter opgepakt. Kort nieuws: Burgemeester Onno Hoes krijgt een tweede kans van de gemeenteraad van Maastricht. De man van Albert Verlinde raakt in opspraak door zijn eigen privéleven. Hij gaat aangifte doen tegen een jongen die ook beweert een affaire met hem te hebben gehad. Er zijn 21.000 werklozen minder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgerekend. Dat lijkt goed nieuws, maar vooral onder starters op de arbeidsmarkt... steeg het aantal werkloosheidsuitkeringen met zo'n 6%. Treinen kunnen binnen een paar jaar niet meer door rood rijden. Ook niet als ze langzamer rijden dan 40 km per uur. Van alle 2800 er wordt het veiligheidssysteem namelijk verbeterd. En alcoholpreventieclubs zijn niet blij met de advertentie van de Hollywood Music Hall in Rotterdam. Minderjarigen kunnen het daar nog één keer op een zuipen zetten voordat de drankleeftijd omhoog gaat. Komend weekend hebben ze daarvoor een speciale rehab party. Kijk nog het weer nog enkele buien, maar vanuit het westen wordt het droog. Schijnt de zon. Met 8 tot 10 graden is het behoorlijk zacht. Vanavond blijft het droog en daalt de temperatuur tot rond de 4 graden. Zelf nieuws lezen vanuit Leeuwarden. Check de veiling en oefen alvast met het nieuws van NOS op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM. Serious request.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 IZZ, al vanaf 68,50 per maand. Kijk op IZZ.nl Zin in een kanje van een kerstboom met bijpassend huis? En de keuze uit een veelzijdig vacatureaanbod? Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. IZZ, ook voor studenten in de zorg. Kijk op IZZ.nl 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar Zuid-Limburg.nl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 Hi, this is Tim, and this is Tom, and we're from Keen. Hoi, ik ben Kado Emerald, steun 3FM. I am Stromae, send in your serious requests. Let's clean this shit up. 3FM. Nu, Paul Rabbering. Serious request. 3. 3. 3FM. Met die hele fijne van Justin. Gudden met die heupen.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 Soul, I can pull the soul, I can say it There's no place to put it go. Just by trying on the past. best, always be trying to pull you through. You just gotta be calm. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. To the biggest thing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 With your hand in my hand a pocket full of soap, I can tell you no made mm -hmm. mistake, just look, baby, it goes. go I'm my to on the past. gonna mm -hmm. pull it through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right.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 Justin Timberlake. Mirrors kwam van Melanie. Ze zegt, dit nummer ontroert me elke keer. Kippenvel krijg ik ervan. Dankjewel Melanie voor 10 euro... 3 FM Serious request vanuit Leeuwarden, waar het ontzettend druk aan het worden is hier op het Zailand. Het heet eigenlijk Willemina Plein, maar ja, iedereen noemt het gewoon Zailand hier, dus hij is zeer zeker deze week ook. En als ik dan uh, aan de zijkant van mij kijk, dan zie ik daar allemaal. Uh, het lijkt wel smurven, jongens. Ja, allemaal. Ja. Of, mag, ik dan, mag ik dan niet zeggen? Uh, nee. Ja, allemaal in het blauw en dan nog mutsen op de, de bijen ook. sorry hoor, maar ik zie gewoon Smurven. Wat zijn jullie precies? Bij, uh, wij zijn van Cios, Sios, Sios halen. laat jullie even horen. Jullie, gaan, jullie zijn heel sportief geweest, begrijp ik, afgelopen week. We zijn niet met alleen Sios, we zijn met heel Sios Nederland. Wij hebben vetten gedaan, zoals rennen, fietsen en steppend. Wow. Zijn wij vanaf en hier naartoe gekomen? Dat meen je niet. Ja, ja, ja. Dat is best, en, hoeveel, hoeveel is dat wel niet, hoeveel kilometer? Zo'n 180 tot 200 kilometer. Zo. Wij uh, hebben daarvoor een check opgehaald voor jullie. En uh, ja, ik wil wel even een applaus hiervoor, jongens. <laughs> ja, dat ga je krijgen hoor, want... Uh... Roep het maar, de bedrag dat jullie opgehaald hebben met 2450 euro zou je er maar van halen. Ja. En dan komen de rest van de CIO's er nog bij. En die waren wat later, begrijp ik. Ja, die zijn hier achter. Oh, die zijn hier achter. Die nee, komen okay, er allemaal nog bij. Komt... En die komen er allemaal. laat je horen. Ja, altijd sportief, die mensen van het CIO's, Dat is wel hartstikke duidelijk. Dankjewel. We gaan er dus nog meer meemaken hier aan de brievenbus. dat er bedragen doorheen gekomen. Te gek. Sportieve types allemaal hier. En uh, ook aan de telefoon. Want daar hangt uh, in dit geval uh, Bart. Goedemorgen. Of goedemiddag Bart. Goedemiddag, goedemiddag Paul. Jij wilde graag een plaat aanvragen vanuit uh, thuis, denk ik dan zo, hè? Vanuit thuis, ja. Ik ben heel verbonden met het zuiden van Nederland, met gebouw. En uh, hoe is het daar? Uh, hier is het uh, zonnig en uh, droog, en uh, ons uh, klaarmaken voor de kerstdagen. En, uh... We willen jullie actie ook graag ondersteunen. Daarom heb ik een plaatje aangevraagd. Merk je ook dat het in het zuiden een beetje leeft? Daar ben ik wel benieuwd naar dan eigenlijk. Ja, we hebben al een paar keer geprobeerd. Je bent gewoon met zitten. We hebben al een paar keer geprobeerd uit Schlaasheuze in up te krijgen. Dus, wie ja, weet, even komen naar Heerlen. Dat uh, duurt nog twee jaar, maar dan zijn we er ook. Dus, uh, ja, dan, als je daarna ook uh, een keer in up willen komen, het, uh, het leeft hier zeker in het zuiden. Ja, fantastisch. Leuk te horen. En uh, je gaat een plaat aanvragen. Sterker nog, je gaat een nummer verbouwen, want je wil eigenlijk de eerste regel van het nummer van Fleetwood Mac uh, veranderen, begrijp ik. Nou, ik heb het in de tekst aanvraag wel erbij gezet. Loving uh, isn't a real thing, maar the uh, serious request is. Dus op zich. Uh, maar ik heb Friedhof en ik laatst uh, nog een Dome gezien en ik vond het echt een uh, topconcert. En uh, dat was een van de beste nummers die ze gespeeld hebben. En ik ben er al jarenlang fan van. Ik ga ze graag voor je draaien. Dankjewel, Bart. Wat levert het eigenlijk op? 10 euro. 10 euro. Dankjewel. Groteer. Is Like The things.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 tot mensen aangevraagd en dat vind ik dan opvallend al voor zo'n uh, nieuwe plaat, uh, Frans Smeets en dan gaat het ook nog uh, af van de rekening van René Hoepel uh, 20 euro, Aad vindt het zo mooi, dank voor het aanvragen allemaal uh, van, uh, van deze plaat, Marble Sound is wat je hoorde, met leave a light on vanochtend uh, te horen bij Gil, ik was er even niet, dat was het echt niet dat even net het moment dat ik aan het slapen was maar Art Royakkers was er vanochtend in de uitzending Art, goedemiddag ja, maar toen ben ik gewoon iets vergeten. Ja, ik was ook nog niet helemaal wakker. Ja, precies, ik wou net zeggen, zat je ook een beetje te slapen eigenlijk? <lacht> ik was dit bij, ja. Giel die, die doet de ochtenddienst en dan is hij op zijn scherfst en ik nog niet. Dus ik ben gewoon ah. heel dom iets vergeten. Ja, maar jij moet vanavond natuurlijk scherp zijn, want dan is de uitreiking van de Gouden Loekie. Ja. Uh, ja en, en daar heeft het ook alles mee te maken wat je vergeten was. Ja, dat klopt. Nee, want het is namelijk bij de Gouden Loekie uh, gaan mensen stemmen voor hun favoriete commercial. En de opbrengsten van alle sms'jes en belletjes. Er is van besloten dat dat ten goede komt aan Serious Request. Dus de volledige opbrengst van de Gouden Lookie gaat naar jullie toe. Dat gaat toch ook best wel over geld volgens mij eigenlijk. Daar hebben we het niet echt over, uh, over een paar honderd euro. Het nee, dus gaat echt wel nee, over, uh, over meer ja, dan, ik, dan dat. Volgens mij wel. Je ja, Tot nog toe. Maar die het die dus niet. Het gaat om wat vanavond is uh, gebeld en ge geworden. Maar daar hebben we al een half miljoen mensen gestemd. En die gaan vanavond dus hopelijk voor hun favoriete commercials stemmen. Ja, ja, ja inderdaad. Dus dat kan lekker aan als ja. het goed is. Maar Art, nu ik je toch spreek. Ik had net uh, Suzanne hier en uh, Sophie van uh, Wiers de Mol. Ja. En die hadden uh, zo'n zwart schijfje. Je weet wel, dat ene zwarte schijfje hadden ze. Uh, Een single. Ja, precies. Maar wat, wat deed het. Ze zeiden nou even, ik ben vergeten wat het nou ook weer precies was bij Wiers de Mol. Uh, wat betekent wat, wat dat ook weer in de uitzending? Oh, je, je mag... bedoelt de, de, de wat in de nieuwe Wiers de Mol ja, zit. Ja. ja, inderdaad. Ah, oh, maar dat kunnen zij veel beter uitleggen dan ik, joh. Ik ben, ik ben uh, slechts de slechte presentator. Nee, ze, het hebben het ook, ze hebben het ook wel gezegd hoor, maar ik was het even vergeten. Ik wil nog even een keer herhalen wat het ja, over vrijstelling uh, zei, toch? Nee. Ja. Vrij, zijn vrijstellingen? Ik heb vrijstelling, ja? het lekker niet ingetrapt, nee? jongens. Ja, ja, jij zegt net vrijstelling. Ja, ik hoorde ook zoiets over vrijstelling. Uh, Koen, hoor je vrijstelling? Nee, ja, nee op zeker. Waar is het een supervrijstelling, supervrijstelling of ja, zo? Dat je ook vijf afleveringen in blijft. Oké, het is een zwarte vrijstelling. En wat betekent dat, Art? Nou, dat ga je dus zien in de mol? Ja. Oké. Blauw, hè? Je kan hem vinden overigens inmiddels op de website 3 slash veiling En hopelijk levert hij dan heel veel geld op. Want er staat ook nog wat meer op voor Wiers de Mol volgens mij. Hè? Of, ja, bij Giel ja. heb ik de, de Mol Talk aangeboden. Dat doet Arjen Lubach, die al heeft opgetreden bij jullie uh, vandaag. Ja. Die, die kijkt dan uh, doet een voor- en nabeschouwing op de aflevering. En daar zijn twee kaarten voor uh, te vinden op de veiling. Ja, een hoop mol gelul te vinden daar. Maar dat is wel echt heel leuk. Want het blijft een fantastisch programma natuurlijk, Waarom? de Mol. En dat doen we vooral omdat Giel zo'n fan is. Ja, ja. Nee, hij gaat volgend jaar meedoen, heeft hij trouwens net gezegd. Ja, hij wil heel graag mee, hè? maar ah. wij hebben dat zelf liever niet, dus wij wijzen hem telkens weer af. Nee, dat snap ik ook wel. Ja, we dat gelul met <laughs> die gast. Maar ja, dit, uh, hè, een weekje is genoeg, zou je zeggen. Maar aan de andere kant, misschien duurt dat maar een avondje. Je weet het nooit dat is is man. Je weet het, het nooit. Goedemiddag van vanavond, Art. En ik hoor heel graag morgen van hoeveel het opgeleverd heeft voor Serious Request. Ik ga de slag uitbrengen. 3FM Serious Request. En deze plaat uh, werd aangevraagd. Uh, door. Uh, Dan ga ik het uitzoeken voor je hoor. Uh, ja, dat weet ik. Sander van Rey, Hij zegt: Dit is het beste liedje ever. Nou ja, op Limburg van SNA. Nou, nou, hij komt uit Horst in Limburg. Ongetwijfeld. kan niet missen natuurlijk. Uh, ik kijk heel even naar uh, de brievenbus hier in, uh, in Leeuwarden. Voordat we zo meteen schakelen naar Hilversen. Waar een hele zak met kleingeld uh, uitgestort wordt. Hallo, wie, wie ben je? De microfoon moet gelijk wat lager. Ik ben Anna. Hallo Anna. Hoi. En, en uh, wat zie je er mooi uit? Wat heb je op je gezicht? Uh, 3FM. 3FM. De spiegelbeeld. Ja, 3FM schmink. Mooi hoor. Ja? Ja, je hebt het zelf gedaan voor de spiegel. Ja? Ja. <laughs> Dan krijg je dat. Uh, wat heb je gedaan? Uh, we hebben in het begin de cupsum gedaan. Daar hebben we heel veel geld mee verdiend. Jawel. Echt niet, dat zal dat gezegd. En toen, en toen gingen we cupcakejes bakken. Oh, de cupsong en zin. de cupcakes, wat goed zeg. Kun je nog één keer misschien op het raam even de cupsong uh, doen? We Hoe hebben de... geen bekers. Oh, je hebt geen bekers. Nou, dan hebben we is het de... lastig natuurlijk. Maar hoeveel geld heeft het opgeleverd? 104 euro Wow. 5 cent. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar welk liedje wil je misschien horen daarvoor? Welke? Nee, niet. Moet het dan toch even? Daar wordt er even op... over nagedacht. Dat is ja. toch gek. Ja, ik zal ik hem zelf invullen anders hey voor jou. Oh, het wordt hey, brother. Ja, ik kan me voorstellen dat je de cup song vaak genoeg hebt gedaan als die zo in je vingers zit, ja. Uh, ik schrijf hem voor je op. Dankjewel, Anna. Doei. Doei. Doei. En over naar Liekeveld in Hilversum. Want jij hebt de afgelopen tijd goed opgelet Lieke. En hebt een mooi overzicht van de afgelopen periode, toch? Dat klopt zeker. Het is goedemiddag alweer, Paul. Is dat zo? Ja. Nou, dat zou ik wel mogen zeggen hier. <laughs> maar het is goed dat je het zegt, ja. Heel waarde, tijd. Maakt niet uit, daar komt ie. 3FM, Serious Request. Update. Het Glazenhuis staat dit jaar in Leeuwarden... waar je langs kan komen om Koen, Paul en Giel te zien... en geld door de brievenbus te gooien. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om Serious Request te steunen. En in deze update even een rondje langs de velden. Je kunt namelijk een plaat aanvragen voor geld. Dan bel je naar 0909-1336. En Bart Arends is in het callcenter aanwezig. Maar daar was het vanochtend nog rustig. Jeroen is een, een jonge adonis die ongelooflijk hongerig is naar een telefoontje. Hè? Absoluut, absoluut. We kunnen niet veel genoeg komen. Je bent er nu op dit moment aan het bellen... Maar... Maar uh, het, ja, ja, het, uh, het is de uh, het is, het is zaak dat er zoveel mogelijk gebeld wordt. Dus nog één keer het nummer, 0909-1336. Dat mag wel duidelijk zijn. Wie heb je nu aan de lijn? Wie heeft er net wat aangevraagd? Ik, ik heb niemand meer aan de lijn. Uh. 0909-1336, je ziet het, hij zit al drie seconden niks te doen, Paul. Godzannig. Ja, ja, ja. ja. Kom je toch naar het Sailland in Leeuwarden om de dj's van Dichtbij te bekijken. Het kan zijn dat het druk is, maar gelukkig staat Sander Hogendoorn daar om je op te vangen. En dat overkwam ook dit groepje dat spontaan begon te zingen. Hier zijn wij, hier, hier zijn wij, wij zijn van terug. We rennen om het veld bij school, dat was een hele tour. Hey, hier zijn wij, hier zijn wij, wij zijn van Partour. We brengen hier nu heel veel geld, dat is toch heel erg stoer. Hey. En de stoere kinderen van Partour haalden via een sponsorloop 5.127 euro op. Timur was vanochtend ook in Leeuwarden. Hij checkt namelijk de verschillende acties die in Friesland worden gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld een wereldrecordpoging gedaan... voor de meeste mensen in een zeepbel. Maar dan moet het zeepbellenapparaat natuurlijk wel werken. Dit is de grote test voor vandaag dus. 3, 2, 1... En daar springen ze. Nu gaat het in 5 seconden. het hoog. omhoog. Oh, nee! Oh, damn, damn, damn. Nou, dit gaat nog niet helemaal goed. Ja, het is dat kapot is... gegaan. Ja. Doe we nog één keer nog een keer doen, hoekspel? Dus Als het zo doorgaat, doorgaat ja, dan ja. wordt het nog erger, denk ik. Niet best. Oké, okay, dus dan gaan we nog één keer de poging nee. twee. Gaat het lukken? Zeepbel ja of nee? Eén! Goed, grootste zeepbel ter wereld wordt nu opgetrokken. En hij is weer kapot! Jammer oh, joh! joh ja, het nou, is we echt. Oh, echt oh. Als jullie oh, oh. we weggaan, dan kunnen wij weer zetten. Oh, wij moeten hier weg. Ja ja, en morgen moeten die het doen, want dan zullen er in het WTC in Leeuwarden... ongeveer 250 mensen in een zeepbel gaan staan. Een plekje kost geld en de opbrengst gaat naar 3FM Series Request. Klaas en zijn vrijwilligers helpen een handje met acties in het hele land. Bijvoorbeeld in rijen, waar ze helpen met een skippyballenrace. race. Klaas, die geeft het startschot. Zijn jullie klaar voor? Ja! Ik tel af. 3, 2... Eén kom! En daar vertrekken ze 200 Skippy in de krimmer. <lacht> nou, het gaat helemaal los, uit, is niet te geloven. Wat ongelofelijk. 3FM, oh. Serious Request. Update. Als je trouwens ook graag hulp wil van Klaas en zijn vrijwilligers... dan kun je je aanmelden via 3fm.nl slash Klaas. En dat was hem weer. Om half vier is Jim Voorwald hier met een nieuw overzicht. Dankjewel Lieke. Vanuit Hilversum. Leuk om het zo maar even te horen. Hier in Leeuwarden schijnt de zon. Het is eigenlijk heerlijk weer. Ja, als je het niet beter zou weten, zou je gewoon eigenlijk denken dat het lente is. Maar zo zit het niet. Het zijn eigenlijk stiekem de donkere dagen voor kerst. Ja. Is het is een tijd voor een van de mooiste kerstplaten ooit gemaakt. Van de man... Waar ik notabene naar vernoemd ben. Paul McCartney, Once Upon a Long Ago. Picking up scales and broken chords Up dog tales in the house of lords. Tell me darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What do those tunes gotta do with me? Tell me darling, What have you been? Ja What does it mean? Paul McCartney, Once Upon a Long Ago kwam van Sylvia Beets uit Nieuwegein. Ze dus zegt voor mijn vader, de allergrootste Beatle fan die vier maanden geleden helaas plotseling is overleden. Once Upon a Long Ago, 10 euro leverde dat op. En nou ja, ik weet toevallig dat de plaat die ik zo meteen ga draaien ook 10 euro oplevert. Dat is 20 bij elkaar. En dat zorgt er automatisch voor dat het Rode Kruis bijvoorbeeld een eenvoudig toilet kan bouwen in de gebieden waar dat heel erg nodig is. Hygiëne voor alles, want dat zorgt ervoor dat kinderen blijven leven. ...dat diarree geen kans krijgt. 3FM Series Request. Ik kijk uh, naar buiten en daar zie ik... Ah, mezelf! Dat is ongelooflijk. Uh, heb jij dat zelf getekend? Praat maar in de microfoon hoor, want dan kan ik je beter verstaan natuurlijk. Uh, je mag ja. schreeuwen door de gleuf, maar dat hoeft echt niet. Uh, ja, ik, heb ze, ik heb ze getekend. Dat heb je ontzettend goed gedaan. Ik herken mezelf er gewoon in. Nou, dankjewel. Ja, dat is echt... wow, uh, wauw, wauw. wauw. Uh, wat zit mijn haar ook goed? Zo krijg ik het zelf nooit. Maar wat, wat doe je verder met deze prachtige tekening? Nou, is het... Ik wil dus eigenlijk graag even ze wilden signeren, zodat ze misschien wat meer opbrengen. Want ik wil ze heel graag verkopen. Ja, nee, natuurlijk ga ik dat dan uh, zeker doen. Absoluut. Fijn, Stoppen maar door de brievenbus, Volgens mij heb je daarover nagedacht, want dat is een tekening die nog net door die, uh, door die gleuf kan hier. Dus dat ziet goed uit, top. En heb je, dan, dan kom je straks terug met geld, denk ik. Of zet je hem op de veiling? Dat kijk je nog even hoe je dat gaat, fixeren. Ja, ik hoop dat ik met heel veel geld terugkom. Dat hoop ik ook. Ja. Dat hoop ik dan zeer zeker met je. Nou, leuk om te zien in ieder geval. Timothy, goedemiddag. Hey, goedemiddag Paul. Jij zit thuis en uh, je wilde graag een uh, plaat aanvragen voor Serious Request. Ja. Ik zei al, 10 euro. Dus die had ik al een beetje op de pof genomen van, van je eigenlijk voor, uh, voor vandaag. Um, ja. Want die 10 euro die wil jij uh, bieden voor welke plaat eigenlijk? Voor Je hey, Lovers Me Satan. En waarom juist dat nummer? Waarom dat, nou, dat nummer? Dat is eerlijk uh, het nummer dat uh, of, allee, toen we de kerk uit liepen hebben we gespeeld toen ik mijn vrouw het jaar gegeven. Oh echt waar? Het is jullie bruiloftmars gewoon dat liedje. Oh, prachtig zeg. Heel mooi. Hoe lang is het geleden dat jullie dat gedaan hebben? Uh, uh, Tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar. Uh, ja. Maar het voelt vast nog als de dag van gisteren. Ja. <laughs> Heel goed. Ik uh, draai hem voor jullie, Timothy. En ik weet dan jouw naam, maar wie is dan uh, je vrouw? Christel. Mooie naam, Christel. Ja, dat vind ik ook, ja. Dat zijn de mooiste, hè? <laughs> het zijn de mooiste. <laughs> Dankjewel, Timothy. No, Dankjewel. Oh, Lovers in Japan voor jullie. you Alliance. eindje natuurlijk, oh God. Uh, David Bowie en Queen, pressure. de Under Pressure. En die kwam van Nico, 10 euro gaat er naar het Rode Kruis, dankzij de bijdrage van Nico. En dat is dan zomaar 10 stukjes zeep voor een maand, voor kinderen die dat zo goed kunnen gebruiken. 3FM Serious Request met, uh, ik kan wel zeggen, zometeen een fantastisch liedje om een beetje energie te krijgen. Ik merk aan mezelf namelijk nu weinig geslapen afgelopen nacht, maar twee uurtjes dat ik toch een beetje dizzy in mijn hoofd begint te horen. Dus misschien dat ik een fijne muzikale bijdrage wel kan helpen. Ja, of gewoon een goed verhaal van, van een actie in het land bijvoorbeeld. 3FM. Serious request. Kom in actie. Timor, die is binnen Friesland van dorp tot dorp aan het gaan. Hij maakt een hele tocht om de tofste, gaafste, gekste inzamelingsacties op te zoeken. Vanochtend was hij nog bij een zeepbel. Dat was dan ook een beetje een zeepbel, want het ging niet helemaal goed. Maar morgen is pas echt de recordpoging. Te zeggen wel eens, hoe was het ook alweer? Een slechte generale is een hele goeie in de finale. Nee, yes. Hopelijk een morgen uh, Maar Timor, goedemiddag Waar ben je nu? Goedje, je vanuit uh, Hommerts. Uh, Jut riep, dat ligt een dorpje onder Sneek. Ik ben, ik ben een beetje stil. Want ik zit in een gymzaal. Misschien een beetje naar Sneed, de Kinderen van de basisschool hier. Het is een basisschool, zijn dat repeteren. musical vanavond. Al klaar, maar er zit natuurlijk nog iemand op. op de, de kleuters, dat zijn de engeltjes. En hier het podium, een prachtig podium. En ik vraag even aan Fietske: Titske, het is een kerstmusical. Maar ik schiet, Kirke, Jezus. Niet. Nee, die ontbreekt in deze musical, want uh, we hebben een nieuwe moderne kerstmusical. Die voeren we vanavond op. En het is misschien al een beetje te voelen, maar de spanning hier in de zaal is al behoorlijk. Kinderen uh, zijn een beetje zenuwachtig voor de grote show vanavond. Maar, uh... hey, en vanavond staat er een, een, soort, een, een soort inzamelingsbus, denk ik dan, of ja, zo, voor de ingang hier. Uh, vrije donatie nog voor de familie, de ouders. En uh, gisteren hebben we een kerstmarkt uh, gehouden. Oh. Dus daar is al behoorlijk wat opgehaald. Hoeveel is er opgehaald door de christelijke basisschool van Aars naar Buma? Klopt. Uh, we zijn net met, met 6 cijfers. Wel met W achter de comma, dus Oeh. We houden spanningen nog een beetje in. Ik loop nog even naar de hoofdrolspelers. Hier, dan kom ik zo langs. De hele strenge, zeugen. Dus Kobe, Kobe gaat goed? Ja, het gaat goed. Geen fouten gemaakt? Nou, ja, maar voor de eerste met microfoon. Wat wil je dan? Dat is ook zo mooi. Ik, ik ga even naar de hoofdrolspelers. Nou, hier, oh okay, kijk hier. Daar heb je ze. Uh, jongens, jullie zijn Herren en Carlijn. Wat zijn jullie uh, van elkaar in de musical? broers en zus. Broers en zus? En waar gaat het over, eigenlijk? Nou, er is een rijke familie en een arme familie. En bij de rijke komt een schrijf op bezoek. En bij de arme komt een engel. En dan, ja... Dan brengt kaars mee en dan wordt het feest. En dan wordt het feest? Ja. En ze zijn niet... Uh, ze vinden het niet stom dat hij geen, geen geld meeneemt, maar een kaars. Maar die arme familie heeft veel liever geld. Ja, ze dachten ook dat hij geld zou geven, maar dan geeft hij een kaars. Dus daar waren ze wel een beetje boos op. Maar een is veel belangrijker, want dat bindt elkaar. Jongens, heel veel succes hier vanuit de kerstvuurse uh, Nou, zo leuk is het hè. Kom in actie. Deze mensen zijn die allemaal geld te inzamelen voor 3FM Serious Request. Je kan ook gewoon je eigen actie beginnen. Dat hoeft niet zo groot als dit. Dat kan ook gewoon heel klein zijn. Koekjes pakken en verkopen langs de deuren. Doe het en steun 3FM Serious Request. Meld je actie dan wel even aan op 3FM.nl slash kom in actie. 3FM.nl slash kom in actie. Yes. Oh. Oh. Ja, Timor. Ben je er nog? Ja, ik ben er zeer zeker nog. En, en ga lekker, uh, Jeroen. Oh, ding. Of, ja? Eén ding niet vergeten... Moetje en greeny. Zo is het. Groen. Gro gro Wie dat net ziet, in is zin ook nog te vriezen. Oh, als je dat niet kan zeggen, ben je een echte Fries. Ik kon het net verstaan, maar ik leer nog deze week. Ik leer nog deze week. week. Dank Timor. En het oh, klinkt zo leuk, hij dan nou, met die kids. Dat kan niet zo goed, die Timor. Bedankt. Ik moet heel even uh, uh, Koen en Giel erbij betrekken, jongens, want uh, jullie drukken in de interviews heel belangrijk natuurlijk. Maar sorry, meneer de journalist. Jongens, uh, het is, Ik weet niet hoe jullie erin zitten, qua energie, maar ik kom wel een beetje een oppepper gebruiken. Ja. En ik zie dat inmiddels aangevraagd is.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 repeat. Rave repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave repeat, eat sleep, rave repeat, eat sleep, rave repeat, eat sleep, rave repeat. Eat sleep, rave repeat, eat sleep, rave repeat, eat sleep, rave repeat. Ja, dat raven dat was het beste deel van het liedje dan tot nu toe. Want dat eten helaas niet en slapen, nou, dat kan ook wel even wat doen. Als jij nou even de eter overneemt, Koen. De eter overneemt? Ja, Wauw! Hey, help die zender! Hey, oude piraat! Ja, op de bak! Hey, voor jou? Nee, ja, zo, ik, ik heb er ja. zin in. Ja. Nou, te rekenen.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 Dat kan. Ook zakelijk. Kijk op evyvanlandschap.nl. Hulde aan alle Nederlanders die veel bewegen, gezond eten.